door, kieperstui en de feit dat het was, laat zo doorgaan. Drijft de bal naar de schaduwzijde van het Kraschofgebied, stuit hem even en knalt hem naar voren. Hoog, ver, weg en dan springt Dick van Dijk onder de bal door. En dat is natuurlijk een kolfje in de hand van Sophie die meteen de bal wegkomt, maar daar is Pasowitz gekomen. Pasowitz die een pas geeft waar Dick van Dijk op zou moeten lopen, maar heel vis is Is daar Economopoulos uit de goal gekomen en plaatst naar de links-back Tomaras. En op hetzelfde ogenblik dat daar aanvoerder Domazos de bal zal krijgen, loopt Reinders hem in de rug, vrije trap, de eerste dus, voor de Grieken, te nemen door Eleftherakis. Nee, hij laat hem liggen voor Vlaga. Vlaga als hij doorspeelt, door het midden heen, en dat wordt even te laat gekopt. Daar moet Reinders teruglopen en hard terugspelen op zijn keeper. Dat was toch een gevaarlijke situatie, het nog even stand. maar Ajax trekt weer rustig in de aanval en gaat naar voren. Kijkt verder naar voren, op links nu. Daar gaat kruip lopen, krijgt de bal toegespeeld, dribbelt een mannetje maar ze doen komt er voorbij, vliegt er nog een voorbij in het strafgebied, doorgeplaatst, maar net op een hoofd, een griekt hoofd en dan mooi doorgenomen daardoor. Dumasos die prachtig terugspeelt. speelt met gevaarlijk spel daar van Dick van Dijk geeft dat een onderbrekend spel en zo zijn dan de eerste minuten verstreken. Uh, Theo, jij begint met de vrije trap van de weekend. Ja, dames en heren, als u mede naar de televisietoestand kijkt, dan zult u met ons eens zijn dat het een uitermate behoedzaam begin is van beide ploegen. Maar dat Johan Kruijff hier zo even toch wel schitterend door die verdediging van de Grieken klaar de Bal in het bezit van Ajax, Gerrie Muren, teruggekomen, moet die bal gaan plaatsen. En hij heeft het ook uitstekend gedaan, althans het linker het uitstekend gedaan hebben. Maar hij wordt rustig opgevangen daar door die verdediging, Eleftherakis. Eleftherakis heeft kunnen plaatsen, de Grieken komen daar over de middenlijn heen. En dan gaat hij naar de Rijksluite, naar Filakoris. Veel akkoord is, helemaal op links. Moet u gaan voortzetten, maar hij prefereert een kort paasje naar de Doma Zos, De Geraffineerde technicus zoals iedereen hem heeft gekend Maar via Nico Reinders kan Ajax opruimen, want Nico Reinders plaatst de bal heel rustig in de armen. van dus doelman stuift. En zo rolt die hele verdediging van Parijs nu weer samen. Onder de druk van Ajax. Ver het uitrap van Stuy. dat wordt opgevangen door Piet Keizer, Maar die kan er niet bij komen. Want Tomaros was er eerder bij. Deze 32-jarige rechtsback. Deze roepte niet even. al heeft goed geplaatst naar zijn rechtsbuiten. Daar Antoniades. En die moet daar om zijn uh, linksback van Ajax heen. En dat is in dit geval de Zuurbier. U weet dat Zuurbier op de linksplaats, de beksplaats is terechtgekomen. En dat Johan Neeskens met de bewaking is belast van Domasos. De geweldenaar zoals die uh, hier bekend is geworden. Nog altijd is de bal daar de linkerverdedigingsplank van Ajax. Maar de Paratonijcos kan er niet doorheen komen. En zelfs wordt hij geloof ik een vrije schop gegeven. Wegers afhouden voor Ajax. En dat betekent dus even ruimte in die verdediging van de Amsterdammers. En die kunnen nu oprukken. Langzaam, traag, maar niet treurig. Stelstom het tegendeel. Uh, ze komen nu uit die verdediging tevoorschijn. En er wordt geplaatst naar Barry Barry Rolls over de middenlijn. Plaatst hij uiterst links naar Piet Keizer. Piet Keizer zal hem ongetwijfeld gaan opvangen. Daar op zijn voet. Heeft daar Camaro's bij zeg, Staat op Camaro's. Heen, kan hij wel. Maar, doe het! Oh, wat een prachtig doelpunt! Mijn uh, mensen nog aan toe. Het moet eens van tijd geweest zijn, hè? Met een schitterende koptoon. Uit een zeldzaam mooie actie van Piet Keizer. Die om de wegstuik heen gleed. Alsof het niet was. Alsof hij daar maar gewoon stond te dromen. En toen kwam die flitsende voorzet. En die schitterende kopstoot. Nou ja, ik kan het niet beschrijven als een raket. Want Ekonopoulos, die er echt helemaal niets aan kon doen. Ajax leidt na acht minuten spelen. Wat zeg ik? Na vijf minuten spelen. In de wedstrijd tegen Palatinaikos. Met 1-0, wat een verrassende ontwikkeling in deze fase... na dat uiterst behoedzame begin van deze twee ploegen. Wel, dames en heren, zo is dan de ouverture ingezet met een zonnig begin voor Ajax... Zie je weer aan de bal, zie heeft even in de plaats van de Keizer, Keizer heel rustig door naar Neuskes, Neeskens naar eh, Dik van Dijk, Dik van Dijk naar Neuskens. moet ingeplaatst worden naar Dik van Dijk, uit gedaan, Dik van Dijk teruggeplaatst naar, even kijken wie was dat hier in de plaatsen, ik moet straks nog even kijken, in ja, dat geval Johan Cruijff aan het leren. Johan Cruijff heeft niet goed kunnen plaatsen en dat betekent dat Econopoulos heel gemakkelijk in het van het leer is gekomen, uh, in het van het leer is gekomen. Wel dames en heren, dat is dus het begin. We hebben nu precies 6.5 minuten gespeeld. Stand 1-0 voor Ajax in de finale Europa Cup 1. En Ajax heeft weer balbezit met nu een goede paas van Kruijff, maar te laat op het snelle lopen van Zwart. Die in buitenstand ging en natuurlijk werd er vlag. En nu zijn we toch wel heel vroegtijdig bezig om aan te kondigen dat we de zilvervloot gewonnen hebben. Ongetwijfeld is hier vanavond met een anderhalf miljoen gulden zo ongeveer een zilvervloot ontvangen. En die zal dan ook wel verdeeld worden over, over de partijen waarbij de UEFA natuurlijk ook goed meedeelt. Maar op dit ogenblik heeft dan Paul heeft weer balbezit bezit door zijn linksback Plago. Lago die doorspeelt. Daar illustraak is, Weer verder door. Geplaatst op rechts. Domaasen loopt er tussendoor. Balletje heel handig doorgeplaatst op de bek weer. En dan is daar Camara's opgetrokken. De Grieken komen nu wat sterker naar voren. En dan probeert daar met de linkerarm. Probeert daar hij... Villacouris zijn tegenstander. In dit geval was dat Vassenwiet van de bal af te halen. Maar dat mislukt en het betekent een vrije trap voor Ajax. Hard en ver naar voren. Op rechts geplaatst. Goed gespeeld daar door die rechtback. Verder door over het middenveld. Waar dan hard geduurd wordt. Heel hard geduurd door zuurbier. Te hard zelfs. Want het is een vrije trap. Tegen Gramos. Die genomen gaat worden door Vlagos. Halverwege de Ajax helft. Kennelijk met het rechterbeen gaat hij je nemen. Daar komt hij. Draait voor de goal, doorgelopen door de keeper. Stui over de handen heen. En dat had dan maar even ho hoger hoeven te zijn. Dan had hij in het doel gewaaid. Maar ja, Stui kan nu niet meer zeggen dat hij gehinderd wordt door de zon. Want die schijnt nog alleen maar op het uiterste hoekje van het veld. Aan de overzijde. En zijn eigen goal hangt nu in de schaduw. Intussen is die bal door Ajax alweer ver in de richting van het Griekse doel geëxplodeerd. Maar die wordt opgevangen door Vlaghoff. Klagos plaats Vlorder, plaats over de zijlijn en Jacques Zwart mag ingooien. Gooit in naar reiner. Terug nu op Eeskent. Doorgeplaatst. Hoog en ver naar voren. Daar loopt nog wel Dick van Dijk, maar de bal is te scherp. loopt uit en het is een doeltrap voor keeper Economopoulos. En daar klinkt het weer, dat gescandeerde Ajax. En een drievoudig signaal erachteraan, of handgeklapt. Pink dreigend, doorgetrapt. Is de bal daar door de keeper, maar geretourneerd door Hulshoff. Deen op de voet van Neeskens, die daar meteen doorspeelt naar rechts. Naar rechts naar Sjaak Zwart, die tegen de tegenstander aanplaatst. Maar daar zit Hulshoff bij. Hulshoff probeert daar nog een keer te bereiken, maar dat mislukt. En dan zijn de Grieken weg, op links. Maar nee, zegt Jaak Zwart, vangt als met een rechterhand, vangt hij met de rechtervoet die bal op. En dan loopt Kruijf, Kruijf probeert er helemaal alleen doorheen te gaan. Gaat er inderdaad in de rechtervleugel voorbij, geeft een voorzet, kop alweer van. Nu was het muur in en het is... Maas, maar opnieuw een mooie aanval, niet zo talrijk, maar iedere aanval is buitengewoon gevaarlijk. Want het trekt de Griekse verdediging totaal uit positie. Intussen is keeper Economopulos heeft daar de bal weer in het veld gebracht. Verre uittrap op het hoofd van Hulshof. Kop naar links, daar komt Piet Keizer in actie. Drijft de bal de middencirkel in. Loopt zijn mannetje voorbij, maar speelt net even te hard. En dan veroorzaakt een vrije trap doordat hij Antoniadis opvangt. Genomen, gespeeld naar Dumasos. Dumasos, goede technicus, probeert daar te drijven, geeft een goede trekbal. Kieper erbij en daar werd Antonia dus goed gehinderd en rustig kon daar Stui die bal opvangen en nu vanaf de rand van zijn strafgebied naar voren brengen. 9,5 minuut gespeeld dames en heren in deze finale. stand 1-0 in het voordeel van Ajax en tot nog toe uiteraard ik verdient, want elke aanval dikverrein heeft het al beklemtoond van Ajax is bijzonder gevaarlijk en uh, inmiddels zijn de Grieken in het bezit van de bal. Het is even kijken Eleftherakis. Elektraak is nog altijd met die bal rond, zwervend. Heeft teruggeplaatst, niet goed kunnen terugplaatsen. Dick van Dijk heeft hem opgevangen. Dick van Dijk komt twee, drie tegenstanders heen. Wordt daar gevloerd. En dat wordt natuurlijk een vrije trap voor Dick van Dijk. Op een meter of zeven, acht van het Dat was heel duidelijk. Scheidsrechter Theodor stond er bovenop. Uitmuntend, Engelse scheidsrechter, Die op dit ogenblik nog niets is ontgaan. En de vrije stap gaat genomen worden door Jacques Zwart. Met achter hem eh, Johan Neeskens. Komt de vrijschap in de doelgemochtig te trokken, maar de keeper komt eruit, laat hem los, komt eruit. Oh, drie, vier spelers van Panathinaikos in het doel, om die bal tot, tot een toch werk te werken. Wat een enorme paniektoestanden waren in dat Griekse doelgebied. En daarvan zou Ajax op dit moment nog wel moeten profiteren, nog meer, meer moeten profiteren, dan tot nog toe het geval is geweest. Komt die hoekschop. Lager in de doelmond getrokken, het leek erop dat de bal achter zou gaan, maar hij blijft nog binnen. En nog al altijd is een weer niet voldoende weg, maar dan met een omhaal. Red daar Komaros. En waarschijnlijk kan dan nummer 7 van de Grieken uitbreken: dat is Gramos. Gramos aan de rand van, de, van het veld. Maar de bal moet over de zijlijn zijn gegaan. De grens legt de vlag. En het is inderdaad een ingooi. En op dit ogenblik zijn er dan, om het nog even helemaal duidelijk te stellen, precies 11 minuten gespeeld in deze Europa Cup finale. Ingooi voor Ajax op 10 meter van de middenlijn. Ingooi is gepleegd en Vazovic, de aanvoerder, gaat hem opvangen. Vazovic die zo graag met de beker naar Joegoslavië wil terugkeren. Heeft geplaatst, maar dat leek er even op dat de bal weer over de zijlijn was gegaan. En dat is ook gebeurd. En opnieuw wordt het weer ingehooid nu door de rechtsback van Panathinaikos. En dat is Tomaras. Heeft dat gedaan, maar heeft dan meteen, en is hij is bij zich. Dat is Wim Suurbier, Wim Suurbier, die daar een subliem partijtje staat te verdedigen. Heeft teruggeplaatst naar Vazovic, Vazovic weer naar Suurbier. Aan de zijlijn, net over de middenlijn. Daar komt Johan Cruijff zich aandienen. Heeft de bal gekregen. Johan Cruijff natuurlijk weer levensgevaarlijk. Loopt daar met die bal aan zijn voet. Alsof het een knikker is. Johan Cruijff de altijd Plaagt als het ware zijn tegenstander. Heeft er eindig geplaatst. Natuur binnen in het midden. Dan op hij tijd te vrij. ik. komt de bal voor het doel. Oh te ver Piet. Helaas te ver. Daar kon niemand op lopen. Zelfs niet de Attente Jacques Zwart. En zelfs ook niet. Eh, als ik het goed heb gezien. Gerry Muren. Nee Gerry Muren die vandaag op het middenveld opereert. En die was net even te laat om deze voorzet van Pitkeis op te vangen en te bekronen met een onhoudbare kopstoot. Maar het tekent toch wel de kracht van Ajax. De kracht van deze aanvangsfase, Waarin de Grieken tot nog toe toch wel erg weinig te vertellen hebben. Maar zie! Nummer 4, in bezet van de bal, Elaf Therakis. het Therakis heeft te plaatsen naar zijn middenvoor naar Antoniades. Maar die wordt toch wel eenvoudig van de bal afgezet door Hülshof. Hülshof naar Johan Cruijff. Johan Cruijff over de middenlijn. Dan zie ik, ga die muren vrijlopen. Ga die muren daar in de ruimte? Maar nee, dat is heel sterk nu toch wel bij Camaros En dat betekent dat die bal toch opgeruimd wordt worden. Maar er vallen toch wel gaten in die Griekse verdediging. En bij voortduring wordt hij gevaarlijk door die strakke passes die uit het achterland naar de voorhoede worden gedirigeerd. Bal in de bezit van Vlaga. Vlaga, ai slecht geplaatst, Jacques Bart, Jacques Maart meteen de paas naar Dijk, Komt het goed? Goed schot, maar toch te zacht en terecht op de keeper gericht. Maar alweer was dat een pedique situatie in het doelgebied van Panathinaikos. Bal is uitgeschoten door de keeper, Ekenopoulos. Moet dan opgevangen worden door Hulsov, maar die kon er niet goed bij komen. Maar hij redt de tweede instantie weer en dan moet Ai Fasoviet erbij komen. Cecilius Arnaas. Nou, over paniek gesproken zegt Dat was Antoniadis die naaskopte uit een kansreke situatie na 3-4 missers in die Ajax-verdediging. Wat een verschrikkelijke situatie. Fasifiet had heel gemakkelijk kunnen opruimen. Hij stond er prachtig voor. Maar de bal kwam waarschijnlijk gekeerd op zijn voet. Dwarrelde weer in de doelmond. Waar Stuy was uitgelopen en toen kwam die kans voor de Grieken. Maar die werd tenslotte niet benut. Uit... Trap van Stuy, opgevangen door uh, Van Dijk, maar die kon er niet voldoende bij komen. Kamers is erbij, Kamers krijgt de bal terug en plaatst hem dan naar... Even kijken naar links bij Flaga. Flaga moet doorgaan, maar die wordt ineens van de bal afgezet, van zijn sliding. Maar hij zegt de Telo, die toch echt wel wat gewend moet zijn, uh, ziet hier een overtreding in. Het is elektrakisch, die de binnen heeft gesluiverd, maar ze kunnen er weinig mee doen. De Grieken, via Johan Neeskens, komt de bal in het bezit van Stuy. Stuy rolt het even. Doet dat zeer rustig, heeft dan geplaatst naar Fasovic, Fasovic kan naar de plaatsen naar Gerrie Muren, maar die raakt de bal kwijt, want hij laat hem over zijn voet heen lopen. Maar Gerrie Muren wil nog niet van wijken weten, terwijl er een van de Grieken de in de in zijn bezit heeft, dat is de Ehrlich is dat een uh, sterke jongen, die komt voortdurend uit die verdediging in die aanval. Ehrlich de halftijd vertragen in de bezit van de bal, moet die bal ervoor voorkomen? komt kopstoot van Hulshoff. En eigenlijk werd gewerkt door zuurbier. Maar dat gaat toch een beetje paniekkerig. We zitten in die verdediging niet zo erg veel lijden. Maar dit ogenblik heb Paas naar Dick van Dijk. Dick van Dijk kan er niet bij komen. Want Doelman Econopulos is economisch uitgelopen. Heeft het weer opgevangen en ver uitgetrapt. De bal is tussen door Hulshoff alweer naar voren gespeeld. Paas naar Muren op de linkervlugel. Piet Keizer, mannetje voor zich. Dat is Tomaras, Drijft nog steeds. Geef hem dan op naar de opgekomen link. De linkervleugel. Kruijf. kruis trekt de bak voor de goal. En dan is het Kaptis. Die daar de bal tot hoekschop verwerkt. En dat wordt dus een corner. Kruis neemt hem. Voor de goal. Niemand van Ajax erbij. Rustig opgevangen door keeper Economopoulos. En naar links geplaatst. Maar dan alweer... Villacouris probeert de bal vrij te maken. Hij komt er inderdaad doorheen. Maar tussen twee, drie jaar. Zie, dat lukt het niet. Piet Keizer op de nu lechtervleugel. Struikelt dan echter. op. En dat is dan Soerpiet die daar hem de voet dwars zit. Soerpiet speelt naar rechts. Over naar Eleftherakis. Eleftherakis door naar rechts. Naar Antoniades. Antoniades fel geattakeerd door Hulshoff. Draait zich om. Blijft in de zit van de bal. Maar kan het niet houden. En moet dan de bal afstaan aan Muren. Muren terug naar Hulshoff. En dan schrijft daar vuil en ongegeneerd mag ik wel zeggen. val gebracht, maar de bal is uit. mag door Ajax worden ingegooid. Ajax heeft dus het bal bezit en werpt die bal terug naar Vassovic. Vassovic drijft hem nog verder terug naar de op de rand van zijn doelgebied staande Kieper Even kijken. En dan ver uitgetrapt. Keizer moet de lucht in, maar springt finaal onder de bal door. En rustig vangt daar linksback Vlagos die bal op afgespeeld naar Domasos. Domasos alweer met zwart bij zich, maar zwart trapt hem wel tegen de voet aan, maar wordt onmiddellijk afgestraft. En dan gaat daar meteen weer Eleftherakis er vandoor. Eleftherakis nu met reinders bij zich, doorgespeeld naar Villacouris. Villacouris naar Domasos. Domasos op de linkervleugel vrij. Probeert er langs te komen, maar dan is het reinders die met een sliding de bal tot hoekschop verwerkt. En daarmee heeft dan deze goed spelende captain van de Grieken, Domasos, toch een hoekschop op het Ajax doel afgedwongen. Hij gaat hem zelf nemen. De lange Antoniades staat helemaal achterin. Indraaier. Keeper eruit. Over de keeper heen. Ook over Antoniades heen. En daar zat Testui dus weer naast. Voor de tweede maal liep hij verkeerd uit. Want hij kan zich niet oriënteren ten opzichte van de hoog Antoniades. En dan is meteen op de is Piet Keizer weg. Piet Keizer door. Naar muren, muren weer naar Keizer. Keizer op de linkervleugel. Geeft een voorzet, maar daar is niemand meegekomen. Op de paal, kant, muren moet schieten. En de keeper met een sliding glijdt hem de bal voor de voeten weg. Maar dat was een machtig mooi trekballetje van Keizer. Want die bal leek voorlangs te gaan. En viel toen aan de voorzijde van de kruising van lat en paal weer naar beneden. Mooi gespeeld, intussen is de bal op de linkervleugel over de zijlijn gegaan. En mag ingeworpen ingewor worden door Pau. Griek, Bilacouris gooit in, gooit verkeerd in, wordt afgestraft en Ajax mag het overdoen. Nu door Neeskens. Neeskens gooit laag en hard in naar de opkomende Hulshof. Hulshof een verre bal over links op Keizer, maar steunend op de schouder weet daar rechtsbeek Tomaros hoger te springen dan Keizer en de bal af te geven. Naar rechts naar Camaras, die probeert door te spelen. Bereikt daar inderdaad Eleftharakis, Eleftharakis door... Het midden heen. Maar dan heeft Domazus net genoeg vrij ruimte gekregen. Dan staat daar iemand buiten spel. Maar er wordt niet gevlacht En het is Vasovic die voor Antoniades langs de bal weghaalt. En over de zijlijn plaatst. Grieken komen nu toch wat meer. Ajax doet het iets te gemakkelijk, geloof ik. Heeft de indruk, ik heb de indruk dat daar ajax tegen tegenstander kunnen we wel hebben. Maar dat is natuurlijk gevaarlijk. Want ze hebben al heel wat sterke tegenstander, grote weerstand geboden. Anders hadden ze zeker niet in deze finale gekomen. Mooie opzet daar van de linker. Vleugelverdediger. Pleugel. Linker Blagos die bij de hoek vlag opdrong. En daar toch nog weer een vrije trap heeft weten af te dwingen. Want het was daar Reinders die te hard erin ging. En even buiten het strafschopgebied. Magtu wordt een vrije trap genomen. Weggekopt. Omhoog. Opgevangen daar door Antoniades. Maar half gemist. Naar rechts gespeeld. Naar Gramos. Gramos op de rechtervleugel dribbelt. Probeert aan de rechterkant voorbij te komen. Maar wordt duidelijk geblokkeerd. Heel duidelijk daar door Hulshof. Hulshof blijft hem attackeren. En werkt de bal tot hoekschop. Gramos kon er niet voorbij komen. En via de voet van Hulshof is de bal over de doellijn gegaan. Opnieuw een hoekschop. Maar nu aan de andere zijde. En dan zien we diezelfde lange Anton weer aan de andere kant van het strafgebied helemaal alleen staan. Daar komt die hoge bal. Het wordt duidelijk om hem gespeeld. Hij kopt hem ook door. Kopt hem door naar de linksbek die er overheen staat. En een afgeeft aan Domasos. Domasos die daar tegenstander in de rug loopt. Maar Ajax heeft balbezit. Goed gewerkt daar. Keizer daar samen met Zwart. Die valt maar herstelt zich. En geeft af naar Muren. Muren op de linkervleugel. Naar Kruif en Kruif over de middenlijn. Ajax in de aanval. Rustig. Lok daar kruivend tegenstander naar zich toe. Drijft de bal naar het midden. Geeft een scherpe paas waar als een schroefpaas moet zijn maar wordt slecht weggewerkt. Meteen weer opgevangen nu door Reinders. Een verre bal waar Kruip op loopt. En waar de keeper nog juist kan verhoeden dat die bal tot hoekschop gaat. Keeper Econopoulos werft de bal naar rechts. En Panetinaikos mag nu opnieuw de bal de aanval gaan opzetten. 20 minuten, bijna 21 minuten gespeeld. Stand 1-0 voor Ajax. Ja, en het is duidelijk dat Paratinaikos uit de verdrukking vandaan is gekomen. En toch ook wel een paar keer zeer gevaarlijk in die aanval is geweest. Mede door wat mistasten in die achterhoede van Ajax. Komt de bal weer in het centrum van Ajax. En dat was de middenvoor. Antoniades die leek bezit van de bal te krijgen, maar dat lukt hem nog niet. Uh, het is Vasovic die opruiming houdt. Vasovic met een zuivere paas, grondpaas naar Piet Keijzer. Piet Keijzer uit midden naar die Corrijnters. Nico die gaat nu plaatsen naar Jacques Zwart. Jacques Zwart over de middenlijn speelt ook uiterst behoedzaam. Zak heeft daar een goede paas afgeleverd naar het midden. Dan moest Geide Muren boven, maar die kon net niet bijkomen. Geide Muren kreeg die bal toch nog naar Verdijk. Verdijk Van Dijk en Zwart. Zwart op de uiterst rechts naar Johan Cruijff. Johan Cruijff die overal op het veld zwerft. Nu daar de linksback bij zich heeft. Dat is vlag gaat door de vlag heen. Moet die bal voorkomen? Het is veel te laag voorgetrokken. En heel gelukkig en gemakkelijk kunnen daar die Grieken aan opruiming houden. En het is de overmoeide Ware die de bal in bezit had. Maar de bal is over de zijlijn gegaan. Heel duidelijk. Maar de schijnt heeft laat doorspelen, maar hij was over de zijde gegaan. Fili, uh, even kijken, Alesterakis heeft de bal. Naar Filakouris, Filakouris naar Doma was in het centrum. Maar die kon er niet verder bij komen. Johanneeskens, prachtig gedaan Eeskens Heeft uh, goed getrekt op en Wim Zuurbier zal dan verder het leer expedieren. Moet dat wordt opgevangen door Johan Kruijf. Johan Cruijff kan niet bij komen, maar kopt hoger. Kamerl is bovendien zeer zuiver gekopt naar, uh, even kijken, Alesterakis. Alesterakis krijgt die bal terug van Filakouris. Uh, Vilakouris geeft hem dan weer naar uh, Domazos. De Grieken kunnen het toch wel combineren. Al gaat het dat in een te traag tempo. En alles is hier dan onzuiver gebeurd. Want Vilakouris laat de bal tot, tot over de zijlijn. Precies bij de middellijn. Wordt ingehoord de bal door Dick van Dijk. Dick van Dijk uh, naar Vasovic. Vasovic vindt daar niemand. Plaatst maar Luk weg in de ruimte. En dat betekent dat de Grieken nu heel gemakkelijk opruiming kunnen houden door Camaros. Camaros weer naar Domazos. Thomas heeft daarna zijn middenvolg geplaatst. Maar die op kop veel hoger. Heeft geplaatst naar Gerrie Muren. Gerrie Muren hoeft er niet bij te komen. Kan de bal laten gaan voor Piet Keizer. Piet Keijzer naar Dick Verdijk. Dick Verdijk tussen twee in. Heeft de man nog steeds in bezit. Op zijn schouder opgevangen naar Johan Cruijff. Johan Cruijff kan dan misschien Piet Keizer bereiken. Wordt daar van de bal afgezet. Oei! Dat kan natuurlijk nooit, hè? Dat bestaat niet. van was Kapsies, De nummer 11 die voortdurend in de verdediging opereert. En voornamelijk ook Johan Cruijff afhoudt. Het was Capsies die Johan Cruijff ondersteboven boven wierp. En dat betekent dan een vrije schop. Op een meter of twintig van het doel van Equinopoulos. En wie gaat zich met die vrije schot belasten? Wat dacht u? Natuurlijk Piet Keizer, die uit dezelfde positie en van dezelfde afstand tegen Atletico Madrid dat prachtige openingsdoelpunt maakte. Vrije wordt nu genomen. 23 minuten gespeeld. Schot tegen de muur afgestuurd. Opgevangen door de Dik van Dijk, maar hij kon niet voldoende controle krijgen. Weggewerkt op Capsi. De Capsi naar zijn naar Tomaras. Tomaras weer naar Capsi. Kapsis gaat hij over de middenlijn heen. Moet dat Zurbier eindelijk een keer bij zich krijgen. Subië komt op En het is tenslotte uh, even kijken. Gramos die het weer overneemt. Daar is het niet te voorspeeld. Maar via Neeskens kan Stuy heel gemakkelijk het weer opvangen. En Stuy schuift de bal door naar Fasovic. Fasovic lukt op. De Grieken trekken ze weer terug. Het is dus tot nog toe geen fraaie strijd. Het is een strijd de eerste door de zenuwen. En van beide kanten worden dus soms al goede aanvallen opgezet. Maar Ajax is in het eerste kwartier toch wel ongelooflijk gevaarlijk geweest. En dat heeft in elk geval geïnopteerd in dat de doelpunt van Dick van Dijk. Johan Kruijf na de Sarso gebied heeft dat twee Grieken bij Zij Kan er nooit voorbij komen, lijkt zo. Moet die bal nu toch gaan terugschuiven, die jongen. Doe dat nou maar, gaat er toch omheen. Maar wordt daardoor door de schijnsrechter geremd. Vrije schop, omdat zijn tegenstander Kapsis weer geen medelijden met hem had. Maar wat was Johan der Vrij voorbij. En dat levert nu een vrije schop op. Op de rand van het strafschopgebied, Twee meter van de doellijn. Zal ongetwijfeld een insvinger gaan worden van Piet Keizer. Komt ons, laag voor het doel komen. En trekt hem laag voor. Schot over. Schot van Zuurbier. De opgelukte Zuurbier. Die de bal terugkreeg op zijn voet. Volkomen ongedekt stond. Maar toch geen goed schot afleverde. En voor de Grieken dus geen gevaar in hield. Er zijn nu bijna 25 minuten gespeeld. Dames en heren. In deze finale Europa Cup 1. Stand de halftijd 1-0 in het voordeel van Ajax. Voorlopig ook een verdiende stand. Doeltrap is op het middenveld opgevangen door Ajax. En door een misgrijpen in de verdediging bij Van Dijk. Van Dijk keizer. Maar keizer tikt niet hoog genoeg. En het is daar de Eleftherakis op het middenveld die ingrijpt. Afgeeft naar Domazos. Domazos drijft. Drijft de bal heel ver naar rechts. En plaatst dan. En dan worden met twee handen geduwd. Door Gramos. Die dan meteen zuurbier kwijt is. Voor de goalzet. Over de keeper heen weer. Thuis, Thuis, wat is dat toch met die hoge ballen? Je grijpt steeds mis. Ze gaan steeds iets verder dan hij denkt. En al zijn ze dan ook zo hoog dat de lange Antoniados er niet bij kan komen, dat veroorzaakt toch iedere keer weer gevaarlijke ogenblikken. Of Thuis nu licht last heeft van de zon, die natuurlijk niet direct in zijn gezicht schijnt, maar die hem toch wel een zeer helle achtergrond geeft waardoor hij zich kijkt. ik weet het niet. Maar in ieder geval zit hij de nodige keer ernaast. En de doeltrap is dan wel heel ver naar voren gegaan. Maar zover dat rustig daar keeper Economopoulos de bal kan opvangen en weer kan in het veld brengen. Gekopt. En daar heeft Hulshoff vanavond een moeilijke knaap aan die lange Antoniades. Die hoger springt dan hij, ook al omdat hij een kopje langer is. En Hulshoff is geen kleine jongen. Maar de Grieken hebben balbezit. Daar gaat die bal door het midden heen. Daar redt Neeskant. En dan wordt het toch goed gecombineerd op het ogenblik door de Grieken. Voortreffelijk gedaan. linksback Flagos helemaal opgerukt. Krijgt die bal. Gaat schieten. En op de lijn naast de goal overigens. Vangt daar Stui uit. Tekent die bal op. Vert hem naar links. Waar Keizer ver terug is gekomen. En Keizer tikt die bal naar Zuurbeer. Zuurbeer ook weer in vertraagd tempo naar voren. Vasovic mee. Vasovic tussen twee, drie Grieken in. Plaatst die bal naar voren. Maar het is te hard en te onzuiver. Daar kan Jacques Waard nooit oplopen. En het is de achterspeler Soerbis. Die daar rustig naar voren gaat. Bal opvangt en drijft. Drijf, laat liggen het, Zodra Domaso zich vertoont is de bal voor hem. Domazos die daar fel geaccepteerd wordt door. En een goed hakje geeft. Voortreffelijk gespeeld nu. Aangevallen door Neskans kan hij toch nog vrijkomen. Daar gaat meteen weer Soerpies naar voren. Goed plaatst door op links. Maar daar moet Antoniades op lopen. Antoniades die dan te langzaam reageert. Maar nog de hoekklacht die bal te pakken krijgt. Probeert er voorbij te komen met een forse schouderduur. Ruimte maken en daar inderdaad ruimte geeft voor Ramos. Daar komt de schot, maar heel laconiek. Vangt daar Passovic die bal met de voet op, plaatst hem naar rechts. En dan kan Van Dijk het niet redden en wordt hij weer geretourneerd. Weer voor Neeskans. Neeskans nu op de rechter vleugel, tikt die bal naar binnen. En dan een felle, bijna gemene aanval van linksback Flagos. Vrije trap voor Ajax, Kruisdrijft, drijft, mannetje voorbij, houdt een beetje te veel bij zich, maar geeft hem een uitstekend af naar de opgedrongen zuurbier, zuurbier voor de goal, Dick van Dijk en kant. duurt te lang Dick, naar rechts geplaatst, daar staat Kjaak kwartvrij. schot, over! En dat wilde niet veel. Maar Kieper Econopoulos had de doelvlak verkleind, ook wat de hoogte betreft. Kwam naar voren en toen de bal over zijn handen ging, wist hij ook dat hij over de lat ging. En krijgt daar nu een doeltrap te nemen. Doeltrap wordt naar rechts gespeeld. Krijgt hij terug. Wordt meteen gehinderd door Dick van Dijk. Maar het hem dan toch uit de hand naar voren. Waar dan alweer Rijnders een rustige opvang op midden. En ook al gaat drijven. Afgeven Ajax, combineren. Daar komt die combinatie. Nu naar Johan Cruijff die meteen doorgeeft. Daar kopt Dick van Dijk mis en Keizer kan er niet meer bij. En dan zijn de Grieken weg. De Grieken weg door Vilakouros. Vilakouros door het midden heen naar de opkomende Camaras. Camaras naar rechts naar Gramos. Gramos plaatst in het strafschopgebied en dan ziet daar Antoniaris geen kans om goed te koppen. Want meteen is de verdeling van Ajax in actie plaatst de bal op links. En daar probeert Johan Kruijf op de linkervleugel er voorbij te komen... Maar de bek glijdt hem over de zijlijn. Dat wil zeggen de bal en niet Johan Cruijff. Johan Cruijff gooit in. Gooit ver in. Waar Zuurbeer alsof zijn man er niet staat hem voorbij sprint. Nog een man voorbij gaat. Kans voor Dick van Dijk. Die met het linkerbeen had moeten schieten. Maar dat mislukt. En dan is Jacques Wart net even te laat om de moeilijkheden verkeerde. Villacouris die ver teruggekomen is daar lastig te maken. En het is een hoekschop. Het was de Tour die daar in de knoei zat. En maar rustig over zijn doel plaatsen. Jaakswart neemt op rechte hoek schot. Achter in het strafschopgebied, Overheen. opgevangen door Kruijf. schot over. En zo hebben we dan bijna 30 minuten gespeeld in deze Europa Cup finale 1971 in nu tot de laatste plaats gevuld, mag ik wel zeggen. Ja, er zijn praktisch geen plaatsen meer over. Wembley Stadion tegen de 100.000 mensen dus. En Ajax staat na een half uur spelen in deze finale met 1-0 voor tegen FAO Panaginaikos dat nu weer een nieuwe aanval gaat opzetten. Het is in elk geval duidelijk, dames en heren, dat Ajax voortdurend attent moet zijn op de doorbraken van de panaturai En speciaal deze man die de bal te pakken heeft, El is uitermate gevaarlijk omdat hij geen man bij zich heeft. Hij heeft alweer in van de bal gekregen. El zal hier het schot gaan wagen, ja nee. Maar uiteindelijk is dan die Jacques Zwart hem uh, uh, aanvalt en de bal te pakken krijgt. En tenslotte komt de leer dan terecht bij nummer 7, dat is Gramos. Grambos kan het weer niet te pakken krijgen. En dat kan ook niet omdat hij nogal uh, fel werd aangevallen. Door straks wordt. En dat betekent een vrije schop voor de Grieken. De Grieken die zeer rechtlijnig te werk gaan. En voortdurend proberen de middenvoor Antoniades te bereiken. Maar die heeft tegenover zich hulsoffen. En dat is dan steeds een duel in de lucht. Komt wel. Hoog in de doel doel getrokken Maar naast. Naast gekopt door de vanaf en opgekomen kameras. Deze middenvoor Antoniades doet iets wat denken aan de langbenige torres. Uh, van uh, Benfica destijds. Maar Torres was nog wat atletisch, dacht ik. Wat leniger en wat sneller dan deze Antoniades, die nogthans op de meest gekke momenten zou kunnen toeslaan. En dat zal dan in deze finale nog bewezen moeten worden. In elk geval uit de uitslag van de bal tegengekomen bij Dick van Dijk. Dick van Dijk met een prachtige wegen. Johan Kruijff, Johan Kruijff, samen gebied binnen, het schot. Gehouden door de keeper, nog een schot naast. Oh, wat een prachtige beweging. Eerst van Dick van Dijk. En toen die sublieme paas precies op de voeten van Johan Cruijff. Johan Cruijff rukte dat straks op het gebied binnen. Gaf dat schot. Maar Econopoulos was precies op de plaats. Hij kon de bal wel niet onder controle krijgen. Maar de bal die voor de voeten van Johan Cruijff stuiterde. de stond het ook naast het doel. Gewoon genomen. Opgevangen daar door Tomaras. Schot van Vasevic over. Vasevic zeer begerig af en toe in de aanval. Proberend om een doelpunt te maken zoals hij dat ook in zijn eerste Europacamp heeft gedaan voor... Uh, Belgrado destijds tegen Real Madrid. De Grieken kunnen dus nu even rustig ademhalen maar de aanvallers van Ajax houden toch meer gevaar in, houden er ook meer talent in. Er zit wat meer klasse achter zou je zeggen maar het moet eerst al verwezen worden uh, dat, dat talent, er is natuurlijk een uh, 1-0 voorsprong genomen maar het is voorlopig nog allemaal voldoende. En het is weer die nummer 4, die elektraakjes in de zit van de bal, heeft uh, naar zijn uh, Links binnen geplaatst naar Domazos, Domazos was verkeerd en Dick van Dijk, Dick van Dijk weer naar Johan Cruijff, Johan Cruijff om zijn neer, links weg heen, God, Johan, doe dat toch, Johan, keeper eruit, komt die bal nog niet voor, oh, hier Piet Keijzer staat vrij Johan, Piet Keijzer staat vrij, Weet om zijn as Kat zien bij, en die man die wordt dolgedraaid door Johan Cruijff, en die wordt dan tot sloten dan toch maar tegen de grasmat gegooid, maar wat een kans, wat een kans, Johan had maar geschoten jongen maar, je moet die bal net goed op het voetje hebben. Je moet hem net goed onder controle hebben. Om dat beslissende schot te leveren. Maar het was een gelegenheid voor Ajax om te scoren. En hieruit mag u dan toch afleiden, dames en heren. Dat de Amsterdammers veel en veel gevaarlijker zijn in de aanval. Komt die vrije schot? Over. Het was een vrije schot van Piet Keizer. Maar die was uh, hoog over het doel geschoten. En was eigenlijk ook te hard om nog tegen de lat te kunnen draaien. Zoals dat een minuut of tien geleden het geval is geweest. terecht gekomen bij Camaros. Camaros. Naar zijn buiten die steeds op links loopt. Heel duidelijk, Filakouris. Filakouris naar Kamaros. Kamaros wat hij langs voorop heeft. Electrakis heeft geplaatst naar nummer 10, natuurlijk, Domasos. Domasos of Electrakis, dat zijn de mannen die het spel maken bij de Grieken. Maar de bal is inmiddels komt met Thomas. De oprukkende rechtsbek. Tomaros probeert daar weer Electrakis te brengen. En dan zagen we dat de bal liggen met Thomasos. Thomasos een hakje terug. Maar dat is door Zaktbart. Die schitterende opruimingen houdt en paatsen tegen Dick van Dijk. Dick van Dijk en Johan Cruijff. Wat is Dick van Dijk geweldig op de rechter? Hij doet dat formidabel. Johan Cruijff moet natuurlijk een klein beetje vertragen nu, want er is niemand in de uh, aanval vooruit. Daar komt nu Johan opgerukt. opgelukt. Johan Eefkes naar Dick van Dijk. Dick van Dijk, Johan De bal voor! Tot, Oh, houden de keeper. Ongelooflijk, Johan Eefkes! Gat! Naast! Wat een aanvalspel! Wat is het mooi! En wat een schitterend schot van Dick van Dijk. En wat een prachtige C van Economoulos. Wat een keeper, wat een keeper. Hij moet gefaald hebben in België de doel. Toen eh, Panathin Aikos een 4-1 Nederlaag leed. Maar hier redt hij de Grieken al voor een verschrikkelijke achterstand. Kom die corner. Hoog in de doelbond getrokken. Johannes krijgt een zet. Ook Jacques Marc krijgt een zet. Bal over de doellijn. En het is gewoon een doeltrap voor de Grieken. En er is nu bijna gespeeld, dames en heren. 35 minuten. En de stand is 1-0 in het voordeel van Ajax. Maar dat had toch voor hetzelfde geld bal uh, 2-0, 3-0 kunnen zijn. En dat allemaal door dat doelpunt van Dick van Dijk. Met een kopbal uit een magnifieke voorzet van Piet Keizer in de zesde minuut. Maar intussen zijn ze, is men daar alweer gevaarlijk. Daar valt Stuy naar de bal. Maar de tegenstander wordt goed afgehouden. Stuik kan zich herstellen. Plaats die bal op links. En daar is Muren. Muren, harde verre paas. Waar Kruif op zou moeten lopen. Maar er wordt slecht teruggeplaatst. Meteen is daar... Reinders en Neeskans aan de bal. Neeskans terug op Passovic. Weer dat stilstaande voetbal waarbij alleen maar een gat gezocht wordt. En waar mannetje aan mannetje gedekt wordt. Tot er eindelijk een vergeten wordt. Er komt een hele lange paas. En dat is makkelijk geromen. Want het is daar Kapsis die kopt, Die een goede kopbal plaatst op Domasos. Domasos meteen weer met Reinders bij zich. Plaatsaf naar rechts. Naar de opkomende Gramos. Gramos, bal hoog in het strafstopgebied. Gekopt door de hoger springende Antoniades. Die een beetje boos naar Hulshof kijkt en vraagt naar de scheidsrechter. Maar er wordt niet gefloten. En het is een doeltrap voor Kieferstuy. Aanloop. Trap. Op links. Gekopt door rechtbek Tomaros. Tomaros meteen naar Gramos. Gramos die hem daar prachtig bij de vleugel te pakken houdt, maar goed geattakeerd wordt door Zuurbier. Zuurbier daar muren. Maar hoger springt daar weer die Illa en dan kan Sjaak Zwart teruglopend de bal doorspelen. Maar weer wordt daar zeer goed kopwerk van de Grieken. Het is daar Tourpies die Elisteraak is bereikt. Elisteraak is de dribbelaar op het middenveld. Plaats terug naar de alweer ver teruggekomen. Domasos. Domasos naar links. Naar de opgekomen linksback back Plagos. Plagos in het krashofgebied waar Vazovic staat. Vazovic pakt daar rustig op. Drijft hem naar links. Daar staat Johan Cruijff. Johan Kruijf halverwege de eigen helft met de bal aan de voet. Wandelt naar voren. Tegenstander valt niet aan. Wandelt dat rugwaarts terug. En dan wordt daar één man omspeeld. En onmiddellijk afgegeven nu naar Jacques Zwart. Jacques Zwart op links. Daar loopt Muren op de linkervleugel helemaal vrij. Plaatst terug naar de opkomende zuurbier, zuurbier, vlakbij het Probeert daar een voorzet te geven. Keizer was erbij. Maar er werd beter gekopt door de achterhoede. In dit geval Linksback linksbek Vlagos. Die meteen daar ruimte mee te maken en daar zijn opkomende Camaras bereikt. Camaras weer afgevend naar Eleftherakis. Eleftherakis die op de linkervleugel daar de Pilacouris bereikt. Maar geen gelegenheid krijgt want er is wel een vrije trap geweest die inmiddels genomen is. Hij werd te hard aangevallen en dan ligt een van de Ajaxiden naar in contact geweest te zijn met Antuades, ligt op de grond. En zal de bal door moet worden uitge... uitgeplaatst. Wat niet gebeurt, want Muren houdt de bal aan de voet. Naar voren, heel ver naar voren, gebaard Pasovic. Pasovic naar voren en uittrappen. En dan ver naar voren, over de zijlijn. Nu is het spel onderbroken en kan scheidsrechter Taylor aandacht gaan wijden aan de geblesseerde Hulsov, Die daar voor de eigen goal zit. En dan onderbreekt hij niet. Hij onderbreekt niet de Grieken spelen door. En een hinkende Hulshof is intussen weer omhoog gekomen na de botsing met Antoniades. En dan komt er een verre bal die goed opgevangen wordt door Stuy. Stuy plaatst de bal met een overhandse strekworp naar Zwart. Zwart naar Dick van Dijk. Dick van Dijk probeert daar om Kruif te bereiken. Dat lukt ook. Kruif één man voor zich. Vliegt er voorbij als een schim. Heeft de keeper bij zijn, maar die duikt hem op de schoen. En haalt hem de bal van de schoen af. Machtig mooi gedaan door keeper Economopoulos. Economopoulos werpt de bal naar rechts. Intussen loopt daar Hulst weer normaal. Trekkenbeens niet meer. En dan komt er een slechte passie, die daar rustig opgevangen wordt op de linker vleugel. Daar is de respect. Neeskals naar voren gekomen. Geeft af naar Vassovic. Vassovic drijft er naar voren. Laat de bal dan lopen voor Kruijf. Kruift die dwars over het veld naar Jacques Zwartplaats. Die daar vrij staat. Maar die bal niet kan houden. De bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor Pau. Dat gebeurt door Villacouris. Villacouris krijgt die bal terug. Maar daar zit meteen weer goed gespeeld. Daar zat Neeskens prachtig tussen. Krijgt hem meteen weer terug van Piet Keizer, Maar dan is het met een forse bewegingssourpies. Die tegen Neeskens opknalt. En de bal over de zijlijn plaatst. Gaat niet onsportief, Gaat wel hard. En Piet Keizer gooit in. Korte bal in op het hoofd van Neeskamp. Weer terug naar Keizer, Met het rechterbeen voorgetrokken. Daar moet een kopbal komen. Die wordt opgevangen nu door Kruijf. Kruijf. 1 tweetje ervoorbij. Maar slordige plaats van Dick van Dijk. En heel mooi. Haalt daar opnieuw die raken Die bal eruit. En de is wat zo'n piste. Dan komt toch nog een kant. Een schot daar. Van de opkomende muren. Maar het was tegen het lichaam aan. En de kans is voorbij. Bijna 40 minuten gespeeld. En dan probeert men nog een keer daar Ampionjades helemaal eenzaam te bereiken. het lukt hem dan ook. De lange man heeft de bal in de voet gekregen. Na hem met het hoofd te hebben opgevangen. En drijft nu naar voren. Geeft hem af naar binnen. Naar binnen naar Gramos. Gramos laat die bal weer liggen voor de nu ver terugdreiging van de Domasos. Domazos probeert naar voren te plaatsen. weet inderdaad de goede pas te geven op Gramos. Villacour is erbij, schot, maar mooi gestopt door Stuy. En nu gaat Ajax nog een keer weg. Ajax op de linkervleugel, op de rechtervleugel door de teruggekomen keizer. Ja, en dat mag toch eigenlijk een wonder heten, dames en heren, dat de stand nog altijd 1-0 is. Want wat heeft Ajax hier de collectie kansen verzameld? Maar die kansen zijn toch voor het merendeel niet benut, want de stand is nog altijd 1-0. En dat dan vijf minuten voor de pauze. En de Grieken zijn af en toe gevaardig geweest, maar als je de kansen tegen elkaar heeft. dan... Kunnen we dan rustig vaststellen dat Ajax hier de veel betere ploeg is in de eerste helft van Europa Cup 1 finale. Uittrap van Stuy, moet worden opgevangen daar door Dick Verdijk. Dijk. Heeft hem ook opgevangen, maar hij kon Piet Keijzer niet bereiken. Cameros ruim met een verre trap op. Daar moet weer Hulzoff springen met de lange Antoniadus. sprong springen, dit geval hoger. Maar de bal wordt opgevangen weer door Eleftherakis. Eleftherakis naar Samaros. Samaros bereikt naar zijn rechtsbuiten En dat is even kijken, Gramos. Gramos rukt daarop, heeft de bal weer teruggeplaatst. En krijgt die bal, dan weer nog een keer terug. Dan ik daar heel rustig een stadschaalvierd binnen. Het kan gevaarlijk de 1-2 combinatie. En het is nog altijd Gramos in de bezit van de bal. Wordt van net meer afge, nou, afgeschoven, zou je zeggen. Zij zegt, er, zit er geen overtreding in. Johan Cruijff pakt het weer op. Wordt hengst gemaakt door de Grieken. Johan Cruijff blijft in de bezit van de bal. Want hij schitterende manoeuvre. Applaus van het 100.000 koppige publiek. Johan Cruijff tegen het Jacques Schwart. Jacques Schwart probeerde daar met zijn verre paas Muren te bereiken. Maar dat was onzuiver gericht aan Tomaros. Kon de bal opvangen en meteen doorplaatsen naar Domazos. Domazos over de middellijn. Domazos met een handige schijnbeweging bovendien geplaatst naar Elastrakis. Elastrakis terug naar Vlaga. Vlaga rukt op over de middellijn. Na het nieuwe Stadself gebied. Gaat er erg snel. Kijk, wel Jacques Maat bij Kan gevaarlijk worden. Oh jongens, heel te dichtbij. En die bal gaat daarnaast. Maar dat was toch wel een... Uh... Slecht ingrijpen van de Ajax-verdediging. De Grieken konden ongehinderd dat straks binnenrukken. En het was tot de Kamaros, de opgerukte centrale verdediger, die de bal naast het de doel deponeerde. Maar het was een gouden kans op een metro 5-6 afstand van Stuy. En u ziet het en u hoort het. Ajax is echt al lang niet veilig met die 1-0 voorsprong die hij zelf verder uitgebouwd had moeten zijn. Bal is opgevangen door Elektrakis. is het wonder van deze eerste helft, heeft geplaatst naar Surpis. Sjoerdpies terug naar Tomaros. Tomoros rukte weer ogen in de top. Zal de ogen twijfel, een één van zijn medes kunnen, kunnen bereiken. Straks op gebied. De, oh jongens wat te gevaarlijk. Het was Antonia dat hij terug kon koppen. Maar er was geen enkele medespeler te plaatsen. Om van zijn schitterende kopstoot te profiteren. van die schitterende voorzet. En zo kan Ajax toch opruimingen houden. Maar in die verdediging klopt het niet helemaal. Ze weten niet goed raad met een aantal Grieken. Dat is heel duidelijk. In elk geval nu rukt Fasovic op. En Fasovic probeert daar Johan Cruijff te bereiken. En die zou dan... ...volgens de berichtgeving van de grensrechter buiten het spel staan. En de vrijheidsgroep zal worden genomen door de man die Johan Cruijven maakt, door Kapsi. Kapsi heeft het inmiddels gedaan naar Eleftherakis. Eleftherakis heeft rustig geplaatst naar Toerpies. Toerpies over de middenlijn of zou je terugplaatsen naar Eleftherakis? Nee, nog niet. Naar Kameros. Kameros nu over de middenlijn. Heeft naar de het geplaatst, maar daar grijpt Hülsaf uitstekend in. Daar is ook zuurbier te plaatsen, zuurbier. Kan de bal te pakken krijgen, het geplaatst naar Nico Reinders. Nico Reinders kijkt dus even rustig. Ai, slechte paas opgevangen door Flagga. Ongerust in die Ajax Heel duidelijk nou, dat het toch allemaal wat pech voel is hier zelf. Maar eindelijk heeft Saak wat opgeruimd naar Piet Keijzer. Piet Keijzer meteen met drie, vier Grieken om zich heen kan de bal niet in de bezit houden. Opgevangen daardoor Domasdor. Domasdor verkeerd geplaatst, Saak wat. Saak wat naar even kijken. Neeskens en Neeskens, en Reinders Reindert aan de bal kwijt aan Domazos. Domazos bangs van zijn naar Antoniades. Antoniades Hulzoff wijzigt. En daar lukt meteen Komaras op. Uit die slechte paas van Hulzoff. Komaras zal moeten schieten. Hij schiet niet. Slechte paas op de voeten van Gerry Muren. Gerry Muren naar Dick Verdijk. Heel Ajax in die verdediging gedwongen. Dick Verdijk zal misschien met een goede paas Johan Cruijff kunnen bereiken. Het was een paas, maar geen goede. En de bal belandt in het doelgebied van Equinopoulos. Die geen enkele Ajax bij had staan. En die kon vrijuit uitgooien naar Zulingsbeck, naar Vlaga. De Vlaga weer naar Elijf Trakisch. Toen Trakisch daar zijn Domas was te bereiken. Zijn middenvelder, dat is ook gelukt. Maar de scheidsrechter zit er geen overtreding in zoals Thomas eh, was met afgeremd. Johan Cruijff vrij voor het doelplatsen Daar moet aan het doel komen Johan. Prachtig gehouden door die keeper. Wat een engel van een keeper staat daar in het doel. Zeg. Ongelooflijk. En weer stond de Johan Cruijff plotseling vrij. Weer had hij zich bevrijd van zijn schaduwcapties. En weer kwam daar zo'n sublieme paas uit het achterland. En weer was het Griekse bolwerk verslagen. Behalve dan Ekonopoulos, die uh, de hele Griekse ploeg en de hele Griekse aanhang... ...toch wel bijzonder dankbaar mag zijn op dit ogenblik. Er zijn nog anderhalve minuten spelen. De eerste helft, dames en heren. Stamt de halftijd 1-0. Heulhof vangt daar een voorzet op en de bal gaat over de zijlijn... ...op een meter of 15 van de hoekvlag. Wordt ingegooid daar door uh, Filakouris. ...heeft teruggeworpen naar Tomaros. Tomaros heeft daar Camaros bereikt. Camaros die ongebreideld aanvalt. En vandaar is dus dat die gaten in die verdediging vallen... ...maar dat nemen de Grieken op de koop toe. Daar is hij midden voor bijna vrijgekomen. Maar Ajax kan opruiming houden door middel van Dick van Dijk. Die evene was teruggekomen. Ajax op dit moment onder hoge druk. Maar terwijl het gevaarlijk leek te worden... ...sluit de scheidsrechter voor het einde van de eerste helft... ...die met een 1-0 stand in het voordeel van Ajax is aangebroken. 1-0 is het geworden door een subliem doelpunt... Dat kunnen we rustig zo stellen van Dick van Dijk, die een voorzet van Piet Keizer schitterend benutte. En Econopulos kan voorzien en dat gebeurde al in de eerste vijf minuten. De ploegen vanuit de nieuwe trein. Dick wil jij nog even die eerste helft nabeschouwen in het kort? En dan kunnen we overschakelen naar Chris van Leeuwen. Wel, daar kan ik kort mee zijn. Want na het overrompelende begin en dat prachtige doelpunt van Van Dijk uit die schitterende voorbereiding. Het was afgemeten zuivere paas op het hoofd van Van Dijk van de voet. Van de fijngevoelige voet, mag ik zeggen, van Piet Keizer. Zo'n heerlijk bewegingje met afgemeten die bal op het hoofd... ...wet de keeper geslagen. Maar na die periode heeft Ajax een aantal kansen laten liggen... ...die wel eens een uitkomst zouden kunnen zijn. Want het is merkwaardig hoe goed die Grieken zich hersteld hebben. Ze waren aanvankelijk wat aangeslagen door de voorspoedige goal van Ajax. Wat een mooi, mooi doelpunt, maar hij kwam toch voorspoedig... ...in een periode waarin je hem eigenlijk nog niet zou verwachten... ...maar hij telde natuurlijk best... En toen kwamen de Grieken even in de knoei te zitten. Er kwamen een aantal kansen, maar ze werden niet benut. En de Grieken zijn goed teruggekomen. Vooral door het voortreffelijke spel van Eleftherakos, van Domasos en van Villacouris. Dat zijn de gevaarlijke mannen, waarbij de lange Antonianis dan voortdurend Hulshoff in grote moeilijkheden brengt. Maar er zit nog van alles in. Ajax is de betere ploeg, maar zal toch heel zuinig met de kansen moeten zijn. En ze moeten proberen te benutten. Wel, terwijl nu op het ogenblik de mass Bands of the Corps of the Royal Engineers... ...de verzamelde bands, orkesten van de koninklijke genietroepen het veld opmarcheren... ...weet ik dat Chris van Leeuwen beneden ergens een microfoon heeft... ...en mogelijk heeft hij daar wat te vertellen. Ja, teken, dat is dan in de geïmproviseerde studio van de BBC... ...hier recht onder jullie posities. We hebben hier bij elkaar een ingenieur van MNS. Joop Niesen van Voetbal International en Henk Groot. En we gaan maar met Henk Groot beginnen. Want tenslotte heeft hij ook nog vele jaren in Ajax gespeeld. Henk, je, indruk, je eerste indruk van deze eerste helft. Uh, nou, een goede gelijk opgaande wedstrijd. Met een, een verrassend sterk aanvallend uh, Panathinaikos. Met uh, ook toch wel weer een, een diverse, zeer gevaarlijke uitvallen van, van Ajax. En uh, met, met veel meer scoringstansen voor Ajax. Waarbij er uh, één is benut geworden. En dat is... Uh, ja, ik dacht dat we toen 1-2 kort zijn. We laten het even eerste indruk. We gaan door met de ingeure van Emmerich. Ik moet ook onmiddellijk bevestigen dat de, de score, de stand op het ogenblik, me tegenvalt. Toen we dan binnen vijf minuten op 1-0 kwamen voor Ajax, toen dacht ik, nou, dan, dat gaat lekker. En na die tijd eh, moet ik wel zeggen dat uh, hun doelverdediger wel enkele zeker schijnende goals heeft voorkomen. Deze man speelt schitterend, maar aan de andere kant moet ik zeggen die, dat het spel van de Grieken me niet tegenvalt. Technisch wel aardig. ...en dat die, die achterhoede van Ajax wel ontstellend veel fouten maakt. Daar komen we direct nog even op terug. Joop, jouw eerste indruk? Nou, ik vind het uiteraard ook uh, dat Ajax veel meer goals had moeten scoren... ...zonder meer, ze hebben de kansen geschapen, maar ze hebben ze niet kunnen afronden. Ik geloof trouwens dat uh, dat scheppen en dat afronden... dat uh, ...het niet afronden, beter gezegd, dat dat samenhangt. Johan Cruijff met name die uh, blijkt de createur van uh, veel schoons... Uh, ...vlak voor die goal van de Griekse doelman. Maar uh, hij komt daardoor misschien toch ook eigenlijk net die laatste stap tekort. Hij komt daar nou net niet naartoe. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat hij in de tweede helft dat plasterdanden door uh, slag gaat geven. maar Ajax wel doordrukt. We gaan even naar die hele andere kant kijken. In Sierra van Emmen is het erover begonnen. Want uh, hoe goed Ajax in die voorhoede ook speelt, in de achterhoede vallen er wel wat gaten. Denk Groot. Uh, ja, er zijn uh, natuurlijk nog wat, wat, wat gaatjes gevallen. En er zijn wat foutjes gemaakt. Maar dat is uh, volkomen logisch. Want aan de andere kant vallen er dus ook uh, diverse... Uh, en foutjes. Uh, ik wil dit ook nog zeggen, dat, uh, wat, uh, wat Herman niet nu ook net heeft gezegd. Dat. Uh, uh, Joop Nies, ja, sorry. Dat wat het betreft het, het scheppen van de kansen, dat is, gaat allemaal voortreffelijk. Maar dan het, het, het laatste. En dan mag het, voor mij mag het nog wel uh, iets minder mooi, maar dan uh, iets meer doeltreffender. Wat zeg je over het duel tussen Barry Hulsov en uh, die lange mid voor anti noorden ja, dat was een duel wat te wat verwachten was. Dat is, het lijkt dus een duel zoals in, in de tijd met een paar jaar geleden met Benfica. Midden voor Torres. En uh, deze speelt het goed. Hij uh, maakt dus diverse free kicks. Uh, waar de uh, scheidsrechter Taylor dus niet het oog op heeft. Uh, de bal is weg en dan pakt hij body en, en zulke dingetjes meer. Uh, maar ik moet zeggen dat het, uh, het gaat gelijk op. Zou je dus niet willen zeggen dat die verdediging reden... van Ajax vanavond wat minder in vorm is? Uh, nee, dat niet. Nee, nee dat wil ik niet zeggen. Van uh, ik moet toch wel uh, bevestigen, wat ik net al eventjes heb laten doorglippen dat die verbetering van de is mij toch uh, niet zo best bevalt vanavond. Ik heb de indruk dat ze toch een beetje nerveus zijn. Je ziet uh, vooral Hulstof hier toch wat fouten maken, die anders niet maakt. Hij heeft het wel moeilijk tegen die van die uh, zeker 5 centimeter langer is, dat geef ik direct toe, maar ja, uh, dat zijn toch ballen die hij toch makkelijk op kunnen wegwerken, die, die van toch wel half mist en dan stui, ja... Het is niet te zeggen, maar een, een klasse doelman vind ik dit toch eigenlijk niet. Wat vindt u van de verschuiving Zurbier naar links en de neeskomst naar rechts? Vind ik ver van gelukkig. Zurbier zie ik uh, Bolga rechtsbeek staan, dat is een tweede rechtsbuiten. Hij was nou een paar keer ook een tweede linksbuiten, moet ik direct zeggen. Maar hij is toch op die, die rechterkant, is hij toch altijd wel iets toepassend nou zelfs Dus uh, u had liever toch langzaam een boerder gezien? Die op en dan neemt u op het middenveld. Dat neemt op het middenveld, toch dacht ik wat meer thuis dan uh, als kluivelbeek. Uh, Joop bijt daar niet eens? Ja, ik uh, geloof dat uh, die achterhoede van uh, Ajax eigenlijk maat was dat ze uh, stabiliteit ontberen. Dat zijn diverse spelers op verschillende, op afwijkende plaatsen. Dus hier dat gaat meteen dat die, die moeilijker kan opkomen omdat zo'n krijg. Vaak op de linkerkant is hij niet bovenzien krijgt hij de ballen dan aan dat uh, rechterbeen van op die linkerkant wat ook weer moeilijk is dus aanvallend schakelt hij zichzelf mezelf een beetje daar, daardoor uit, of dus hij wordt uitgeschakeld daardoor. Maar bovendien uh, uh, hoe heet hij op rechts hebben we dus hoe uh, is het zo van, uh, nee, nee, zij uh, Johan nee, kunst, die speelt op rechts, dat is natuurlijk ook zijn eigen niet. en dan zien we bovendien dat Pasovic en nogal uh, ...graag naar voren gaat en uh, met dat al en ook doordat Stuyna nou niet zo geweldig is, stabiel ziet, ontbreekt die stabiliteit naar meestal een beetje Maar dat maakt je niet benauwd voor de tweede helft? Nee, ik, zeg, ik verwacht dat wanneer Ajax de tweede doelpunt zou gaan... sporen en ik was op de klap, dat mensen meestal niet ik ...dat in de buiten. En de heren zijn weer eens dat Dick van Dijk een vlantrol speelt vanavond. Nou, voor. Het is natuurlijk een, een, een, iets heerlijks om in de eerste vijf minuten een goal te scoren in de Europa finale. En dan, ja, dan speel je op sleugeltje zo gezegd. Ja, het is hem wel aan te zien, want uh, hij heeft die best uh, een goede paas op uh, Johan wat bijvoorbeeld We gaan uh, tot slot ook nog even praten over de kwaliteit van deze finale. dat de kunt u waarschijnlijk het beste beoordelen. Het is een, uh, een, een, een voetbalwedstrijd van redelijk goede kwaliteit, mag ik wel zeggen. Misschien niet de uh, grote toppers zoals je dat vroeger wel van Real Madrid zag. Maar wanneer je dit vergelijkt met de uh, finales van de laatste jaren. Laten we zeggen, uh, die wedstrijd van Ajax in uh, Madrid. dan is dit wel beter. Ook al omdat het toch wel, toch wel inderdaad wat Henk groot al een groot alle paardje teweeg is. Het is wel goed gelijk opgaat. niet. Pieter? Nou, ik vind het goed en slecht. Goed wat betreft het eh, betreft, betreft, opbouwen van die aanvallen. en het teppen van kansen. Slecht wat betreft de afronding. Maar ik vind het hyperend in deze wedstrijd toch ook weer. dat. Eh, Ajax een heel ander soort voetbalspel dan de Grieken. Uh, ze spelen helemaal niet zo slecht, Panathinaikos. Uh, maar uh, je ziet toch een zekere. Uh, je ziet een vaste structuur in hun uh, opbouw van de aanval. Alles gaat naar Domazos. Nou, dat is een echte spielmager nog. En, eigenlijk... Speelt ook een zeer sterke partij. Ja, dat is zo. Maar Ajax heeft niet zozeer een, een speelmacher, Maar steeds een andere spielmager. Een man die terugkomt steeds. Steeds een andere is dat uit die boelhoede. En dan komt dat op andere manieren steeds tot stand. En dat missen zij. En uh, in die opvatting vind ik Ajax te een klasse beter. Uh, waarmee Joop Nieserus wil zeggen dat uh, van en uit te veel steun. op de ene man Domasot. Uh, Domasot. Is Henk dat het aan die ene? Ehm... Um... Ja, in zoverre dat er toch de, de andere twee middenvallen van moet ook niet vergeten worden. Want Camaras en, en, en LF Brakes, die spelen ook een, een hele goede partij. En uh, het is, uh, net wat je ook niet zo gezegd heeft, het is, uh, kan kwetsbaar zijn als je dus één spiel heeft. Als je die te gaat dan heb je voor de 80% de, de, de, de tegenstander een lam gelegd. En wat waar is, dus goed, uh, regelmatig gaan andere spelen naar achteren en naar voren sturen. Dus dat is veel uh, beter. Tot slot het optreden van de veel scheidsrechter Taylor. Ja, hij fluit echt Engels, onverstoorbaar en uh, hij doet wat, wat, wat, wat hij denkt dat goed is. Een goede scheidsrechter, ja, we hebben wel eens betere Engelsen gezien, mag ik misschien zeggen, maar uh, het fluit niet slecht. Heeft het heeft ook niet zo erg moeilijk geworden. Nou, ik vind het goed, 15 het niet moeilijk. Goed, uh, en dit waren dan de heren Joop Niese, Henk Groot en Inzir van Emmenis uh, met een korte beschouwing van de eerste helft hier beneden in de geïmproviseerde studio van de BBC. We gaan weer terug naar Dick van Rijn en Theo Komen. Dankjewel Chris. En hier op het middenveld wordt nog steeds gemustificeerd. We hebben een aantal fotografen de gelegenheid van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de gebladteerde school die nog altijd met het gipspoortje loopt en langs de tribune hartelijk toegejaagd werd door het taalrijke in de hoek op op gevoelige plaats vast te leggen en daar komen de gladiatoren weer het veld in om te beginnen aan de tweede helft machtig gezicht daar de in rood en zwart op de blauw gestoken Royal Engineers en nu voorwaarts marcheren precies gelijke lijnen maken en Ajax dat nu het veld opkomt loopasje aanneemt met daarachter de eerste in groen gestoken Griekse spelers Hoopvol wordt daar aan mijn rechterzijde weer het op groen-wit opgeheven met ook het blauw-wit van de Friese Vlas. En dan zie ik daar in de aiersbroek dat in de verdediging is gekomen Blankenburg. En nu zullen we eens gaan kijken hoe je aardrijfvloer direct staat opgesteld. Ik zie Zuurvier. ik zie Jacques Zwart niet meer. En dat zou dus betekenen dat Michels het accent legt op het consolideren van de voorsprong. En Ajax Gerek nu aan de rechterzijde. Met Suvi nog altijd op de linkte link centrale verdediging. En dan zien we ook Haan in het veld komen, Arie Haan, en voor wie zal die dan staan? Pas u iets daar uh, aan het, in bespreking met de scheidsrechter wijze te wijzen welke speler ze bij vervangen heeft. En daar moet ook Arie Haan zich bij de scheidsrechter melden. En dat zou betekenen dat. Reinders. zie ik niet meer. Reinders ook verdwenen is. En bij de Grieken heb ik nog geen wijzigingen ontdekt. Daar hebben de Grieken het achterop bal op links gespeeld, of links naar Villacouris Villacouris door het midden heen naar de lange midden voor die stevig geattaqueerd wordt maar dan de bal afgenomen wordt door Arie Haan, Hulshof Hulshock hem door, schuift hem door naar Dick van Dijk en daar is meteen weer de lange Antonianus in een felle overtreding maakt wel een onschuldig gebaar, maar de manier waarop hij langs de het vloerde was helemaal niet onschuldig en de bal wordt door Vassovic als vrije trap naar voren gebracht. Goed afgestopt door muren. Piet Pietkeizer schermt die bal af, maar kan toch niet voorkomen dat de rechttrek hem voor de voeten wegschuift. Tomaro schuift hem naar voren. Daar gaat meteen Gramos. Namens op de rechtervleugel. Krijgt daar Vassovic bij zich. En voordat de lange Antonianus gevaarlijk wordt, is het daar Hulshof die moedig het been ervoor zet, maar zelfs de knie van Antonianus in de dijk krijgt en daar wel even last van heeft. Toch hebben de Grieken daar weer de bal te zitten gekregen. Daar wordt teruggekopt. Bel geattaqueerd. Keizer Dek-Kroxeman. En dan is het daar de ingevallen Blankenburg. Die Dumasus onderuit haalt. Een vrije trap wordt genomen door Camaras. We nemen, zegt de scheidsrechter. Trek zich niet aan van het gebaar van Piet Keizer. En de bal wordt dan gespeeld door Tomaras. Tomaras, verre bal, weggekopt daar weer. Nu door de forse Blankenburg en meteen naar Dick van Dijk geplaatst. Dick van Dijk die slordig doorgeeft naar Arie Haan. Die uit deze positie nooit die bal te pakken kan krijgen en dan ook kwijtraakt. En meteen is de centrale verdediging van de Grieken weer weg. Weer door Kamaras op het middenveld nu. Als een soort van aanvallende spel is hij naar voren getrokken. En daar zien we meteen een goede paas van de Maasos. De Grieken komen, komen duidelijk opzetten. En hebben bal bezit op het middenveld. Hier in het straak is op links geplaatst naar linksback Plafos. Hoge bal in het doelgebied. kop, maar voor de voeten terecht van Kramos. Kramos gaat van rechts proberen voor te zetten, krijgt hem niet weg. En het is een hoekschop geforceerd. Doordat hij hem tegen de voet van Subië aan liet komen. Krijgen de Grieken daar en nemen een korte hoekschot waarbij Domasos opnieuw de bal door Piet Keijzer over de doellijn getrapt ziet. We durven er snel een 1 van maken daar, Domasos met Gramos. Maar Domasos trekt die bal nu zelf uit de hoekschot voor de goal. En dan vangt daar Stuy, nu niet meer misdrijven, want onmiddellijk die bal uit de lucht op speelt hem naar voren. En zo zijn dan de eerste minuten voor Ajax voorbij gegaan. 3,5 minuut gespeeld nu. Ajax in bal en op de winkele vleugel Kruijf. Kruijf die hem bij de lijn nog net te pakken kan krijgen. Afgehouden wordt en de bal weggegleden ziet door Tomaros over de zijlijn. Kruijf gooit in. Keizer loopt bij hem. Krijgt hem voor de voet. Loopt dan meteen door. En dan gooit Keizer een verkeerd, verkeerd in en mogen de Grieken het overdoen. Wordt door beide heren verbaasd gekeken, maar het was inderdaad verkeerd in gooien. Kruijf liet die bal min of meer vallen. En vangt hem nu op voor het hoofd van de koppende Eleftherakis. Het was een gevaarlijk spel, maar hij hield bal bezitten. Daarom zegt Gijswerter Stela's terecht doorspeelend. En dan is Via de opgelopen keeper Ikwodoploas. Is de bal op links gekomen. Waar dan meteen weer de kleine Filakouris naar voren gaat. Hij naar voren gespeeld. Komt hij bij Domazos, Trekt die bal om. Domazos, machtige speler. Geeft een paas. Maar Hulshof zit er dus de kop weg. Maar nog steeds kan Ajax die bal niet wegkrijgen. Weer komt daar nu Gramos. Ramos naar Dumasos. Dumasos, scherpe paas. Kieper eruit. Pas in handen van Stuy. Die komen opzetten. Ruiken dat ze door de iets al te sterke Ajax verdediging heen kunnen komen. Daar moet nog even een verband bezocht worden. En dan wordt die bal op rechts gespeeld door Arie Haan. Maar slecht geplaatst. Dik van Dijk kan er niet komen en door de linksback is de bal over de zijl in geplaatst. Vijf minuten gespeeld, stand 1-0 met het doelpunt uit de eerste helft. Ja, een beetje op het begin van de eerste helft, dames en heren. Met een ene voorsprong weliswaar voor Ajax. Maar met die twee uh, nieuwe mannen in de gelederen voel ik me toch een beetje, uh, nou ja, niet, niet, niet erg stevig op het ogenblik. Maar het zal die niet wiegels waarschijnlijk anders gaan. In ieder geval, het bal is in de bezit van Ajax en wordt teruggespeeld nu naar doelman Thuis. En het was geen die het deed, de reactie is publiek. Dat het er helemaal niet eens is dat er over een afstand van een meter of 40 wordt teruggespeeld. Toen van Stuy zijn uitdrapt zoals we hem gewend zijn. Begint inmiddels de schema te vallen hier in het stadion. En misschien zullen over een minuut of tien de lampen worden ontstoken. Balbezit voor de Grieken. Het is Camaros over de middenlijn. Camaros heeft een Dijk bij zich. Hij zal moeten gaan plaatsen. Weer dan Antoriadus. Antoriadus met Hulshoff. Hulshoff grijpt in. Heeft goed ingegrepen. En dan kan Piet Keizer gebruik maken van deze pas. Piet Keizer draait om zijn as. Kan daar Johan Cruijff misschien bereiken? Johan Cruijff die vastgehouden wordt. de kapjes. Johan Cruijff toch het de zit van de bal. En er wordt toch gefloten door de scheidsrechter. Het was inderdaad Hens tot die op de vreemdste manieren Johan Cruijff proberen van die bal af te houden. En op een meter of tiende van het strafstopgeweest mag Piet zijn schop nemen. heeft het tenminste gedaan. Hij is naar de Gerrie Muren geplaatst. Gerrie Muren kijkt eens even. Komt die bal? Moet erop gevangen daar door Arie Haan? Maar die kon er niet bij komen. Heel gemakkelijk kunnen de bieken daar opruimen. Maar de vastgebied kon die onzuivere paas opvangen. Naar Arie Haan die kop. Uh, ook Dik Verdijk komt. Dik Verdijk terug naar Vasjevic. Vasjevic tegen het hoofd aan van Kameros. En dan weer tegen het uh, been aan van. Uh, even kijken, dat was Blankenboerder. Blankenboerder met uit de zesde plaatsen Arie Haan. Maar Arie Haan zal er waarschijnlijk weinig mee kunnen doen. Bal gaat over de zijlijn. En mag worden ingegooid door Flagga, de linksback van de Grieken. En die doet dan met een woord naar Kameros. Kamaros naar Elektrakis. En er is opnieuw verkeerd ingegooid. Dat is nou wel de derde keer in deze wedstrijd dat deze sterf spelers verkeerd inwerpen. dat is toch eigenlijk wel een zeldzaamheid in het topvoetbal. De bal wordt ingehoordebal door Ariane. Op uiterst recht, 10 meter van de hoekvlag. Bereikt daar Johan Kruijs. Komt de bal in de op het straks Maar niemand kan er wijze worden, althans niemand van de Ayacide. ...en De bal is opgevangen daar door Gramos. Gramos eh, gaat er heel snel van 2-3 spelers. ...gaan eindig gaan plaatsen in Antoniades. Antoniades heeft alleen Hulzoff bij zich. Maar Hulzoff voet aan ingrijpen. Doet het uitstekend. ...en Hulzoff prefereert de bal om over de zijlijn te plaatsen, omdat Antoniades bleef aandringen. Lastige middenvoor. Technisch niet zo erg groot, maar uh, hij is toch wel ontzettend vervelend af en toe. Als, althans voor Babbel is over de zijlijn gegaan, mag ingeworpen worden door Flagga. Even inmiddels gedaan naar Elektraki. Elektraki die waarschijnlijk een wat sterkere bewaking krijgt dan in de eerste helft. En die bewaking zal dan moeten komen van Adio Maar inmiddels zijn die weg naar de start van biedt. Maar dan sluiten we ze heel kinderlijk eenvoudig over Dick Verdijk. Dick Verdijk naar. Even kijken naar. Uh, dat was Keizer. En hier gaat Blankenboerig Blanke naar links. Uitstekend gedaan. Johan Cruijff. Johan Cruijff kan misschien plaatsen naar de opdrukkende Blankenboerig. Blankenboerig gaat naar de doellijn toe. Moet die bal voorkomen? Ja, oh, prachtige beweging van Blankenboerig. Kan die bal nu voorkomen? Laag volgens het gaat, Oh, Gary! Oh, wat een kans kwam daar plotseling voor Ajax. Na nou, die schitterende manoeuvre van Blankenboerig. En die kans was voor. Even kijken, ik meen van Arië Haan. En die schoot de bal over het doel. Het was Hania die daar vrij voor Econopoulos op opdook. En dat is in de eerste helft zo vaak gebeurd. En toen zijn de kansen maar niet benut. Ajax doet het in de tweede helft toch wel. Want daaruit moet dan toch de overwinning tevoorschijn komen. Inmiddels heeft de verdediging van de Amsterdammers het allemaal erg rustig geklaard. Het is uh, blakker op die opruiming houdt. Naar Keizer. En kan misschien gevaar uitgroeien voor, uh, voor de Atheners. Bal teruggeplaatst naar en Johan Cruijff. Johan Cruijff. Nader aan het strafselgebied, Piet Keijzer staat er vrij. Wat zal hij doen? Ga naar Piet, Piet Keijzer, wordt dan liefst een hakje weer naar Johan Kruis. Johan Kruis, wat gaat er gebeuren? Buitenspel. Ja, de grensrechter heeft genetisch gevlaagd. En het goed buitenstel geweest zijn van Johan Kruis. Want verder was er niets ergmatig te bespeuren. En inmiddels zijn de Grieken heel snel weg door middel van Domazos. Domazos heeft geplaatst naar even kijken naar Gramos. Gramos wordt daar meteen gevloed door zuurduur. Ja, zegt Theodor. Jongen, dat was wel een klein beetje erg wat je deed. En Suber heeft inderdaad bewust deze Grammos tegen de Rasmat neergelegd. En komt dan strijdsechter zijn verontschuldigingen aanbieden. Het was wel een klein beetje te hard wat daar gebeurde. Maar Grammos was daar aan het doorbreken. En zou ongetwijfeld een zeer gezwaarlijke situatie hebben geschept. <laughs> en de vrije schop worden genomen door Eleftherakis. Meter of tien van, van het strafstofgebied. Komt die bal in het doelbal. Weg komt door Fasjevic overgenomen door... Uh, ja, Arie Haan, maar Arie Haan heeft niet goed kunnen plaatsen, opgevangen door de bewaker van Johan Cruijff, door Kapsis. Weer in de doelmond getrokken, maar weer uitgekopt. Gerrie Muren, Gerrie Muren hoog met zijn been opgetrokken, maar er wordt niet voor gefloten. Gerrie Muren nogmaals, kan misschien toch nog zullen links buiten, in dit geval Johan Cruijff bereiken. Johan Cruijff krijgt de bal, maar niet van Gerrie Muren, maar Johan moest te hoog afspringen om het weer onder controle te krijgen. Bal over de zijlijn en er zijn inmiddels in die tweede helft nu negen minuten gespeeld. En nog altijd is die stand 1-0 in het voordeel van Ajax. Maar ik zie zo graag dat tweede doelpunt gemaakt worden. Het tweede doelpunt dat ongetwijfeld verdiend zou zijn. Maar je moet het weer toch ook nog produceren. Bal in de bezit van de Grieken. Tomaros. Tomaros kan er niet veel mee doen. Want die keizer draait die bal voor zijn voeten weg over de zijlijn. En mag worden ingehoord weer door Tomaros. Tomaros, op een meter of vijf van de middenlijn. Heeft ingehoord. het daar uh, even kijken. Ramos. Maar Ramos kon er weinig mee doen. Passivitje heeft opgeruimd. Johan Cruijff zou er misschien bij de bal kunnen komen uit een slecht kopwerk van de verdediger van Kameros. Maar Kameros kan plaatsen naar Tomaros. Tomaros, oh, naar Grammos. Die laat de bal over de zijlijn lopen. Ingooien voor Zuurbier. Zuurbier naar Dick van Dijk. Nee, het is Johan Cruijff. Johan Cruijff struikelt erover de verdediger. Hij heeft de bal toch in bezit? Moet die bal misschien voorkomen of geeft hij hem Piet Keijzer? Nee, hij draait door. Piet Keijzer naar links hier. Johan Cruijff gaat naar binnen. Komt een paasje. Hele goede paas. Toen bij Dick van Dijk. Zou een kans kunnen worden voorgetrokken. Maar goed opgevangen daar door Eko was een goede combinatie, niet zo vlekkeloos uitgevoerd maar dat stond er toch wel in de mogelijkheid voor Dick van Dijk om door te drukken en dan is weer die elektracische elektracische over de middellijn geplaatst naar Kapsi en van Kapsi naar Grammos, naar de, de voren getrokken naar, nou uw bekende naam zo langzamerhand, Antoniades, kon er niks mee doen opgevangen daar door Stuiven, Stuiven naar Piet Keijzer Piet Keijzer over de middellijn, kan daar misschien Johan Kruijff of Gerry Muren bereiken of ook dat Dick van Dijk, Dick van Dijk kan er niet bij komen, wel is het daar de opgerukte Wakkenburg. draait om zijn as, kijkt dus heel even rustig zou daar nu Johan Kruis, misschien met de paas kunnen bereiken of tikt hij door? Ja, hij door naar Ferry Muren. Ferry Muren naar, Dik, naar uh, Piet Keizer. Piet Keijzer en alles klapt in elkaar. Die hele verdediging van uh, de Grieken is weer georganiseerd. Piet Keijzer, Johan Kruis, Ferry Muren terug weer naar Johan Neeskens. Johan Neeskens weer dat twee spelers om zeilen. Dat lukt hem ook, wordt daar gevloerd. Heeft al nog zo'n in bezit. Toch gefloten. Vrije schop of niet? Ja, dat moet een vrije schop zijn voor Ajax op een meter of vijf van het opgebied. En het is dat Blankenburg die die vrije spot klaarlegt, die is vrachtig opsteld. En daarvoor zien we die Blankenburg die bal nemen. Heel slecht nemen, want hij gaat ver en hoog en naast de goal. Helemaal uit, kansloos orde genomen. En dat is zo jammer. Er wordt de slorter gespeeld, er met de kansen omgesprongen. Hoewel er in deze tweede helft onder heel weinig kansen er geweest zijn voor Ajax. En de Brieken putten de armoed uit om steeds weer terug te komen. Daar klinkt hij ook nog gestandeerd genoemd. Daar gaat Antonianus zitten dus ze door. Heeft daar een goede pas gegeven naar rechts. Waar dan weer Doma's is bij zit. Domasius plaat. Maar daar staat het zit het hoofd van Hulshof tussen. En meteen glijdt daar de rechtsback. Het is dus er van Neeskens naar de bal, maar hij mist. Linksback vrij. Geeft hij door naar Elisrakis. Elisrakis schiet. Verre bal naast. En de Grieken schijnen het begrepen te hebben dat er uit de tweede lijn geschoten moet worden. En dat kon voor Ajax al wel eens een keer te gevaarlijk worden. Van een duidelijk overwicht is nu zeker geen sprake meer. Het is geen grote wedstrijd, soms wordt de kracht gecombineerd. Maar er zijn een aantal spelers van de Grieken die af en toe ongrijpbaar zijn. En daar hoort ook die rechtsbuiten buiten Raambos bij. Neen we daar de linksback die daar nu op die rechtervleugel vleugel zijn tegenstander Dick van Dijk duidelijk de baas is. En dan loopt daar de Neeskeld, de verdediger loopt tegen de benen op van de kwaarmoedeling die Lacour is. trap genomen, weggekapt, gekopt door muren, maar zwartig weggewerkt nu door Piet Keijzer. En dan weer opgevangen door Neeskens die rustig, rustig speelt op Stuyn. Dat terugspelen loopt steeds weer een enig afkeurend geluiden uit, maar het was verstandig. En Stuyn wacht nu tot zijn vloer weer naar voren is gedrukt en plaatst hem ver naar voren. Waar Dick van Dijk erachteraan gaat, maar waar de Kaptis veel hoger kopt en meteen teruggeeft naar Elesterakis. Drijft op, geeft af, daar Thomas is. Thomas, trekt die bal door het midden heen naar zijn lange middenvoer. Daar mist hulp van half, maar assistentie van Muren en brengt hem dan naar voren. Haan aan de bal. Haan verre paas. Dan moet Kruijff oplopen, vangt die bal met de rechtervoet op, maar laat hem terug springen. En is hem meteen kwijt, want de snel teruggesprinten linksback Flagos. Flagos meteen door het midden heen naar Eleftherakos. Eleftherakos vertraagt het spel, schuift hem weer naar Flagos. En Flagos langs de lijn nu naar voren. Komt op de ajax zelf. speelt door naar Domazos. Domazos nu met Blankenburg bij zich. Laat zwaarst over het veld heen, daar gaat de keeper weer gaat de Antonianus weer hoog terug zijn en kopt de bal voor de goal langs over de zijlijn, over de doellijn en nog altijd binnen de floten, maar het is nog lang niet zeker, want al is dit Griekse elftal dan niet zo bijzonder gevaarlijk, ze blijven toch aandringen. en één goede kopbal van die lange middenvoor Antonianus kan de stand op gelijke voet brengen want het is dus toch altijd al maar 1-0 en weer zijn uit de doeltrap van de Nederlandse keeper Thuy zijn de Grieken beter geweven maar daar heeft Blankenboerig de zaak onderschept plaats naar af, naar Johan Cruijff Johan Cruijff die Dick van Dijk op de rechter vleugel bereikt Dick van Dijk die duidelijk buiten spel loopt heel verbaasd kijkt, maar het was duidelijk buitenspel het werd geconstateerd door grensrechter en gefloten door scheidsrechter en het is een vrije trap onderbroken deze aanval weer van de Ajax-team en nu in Esterakel Bouwmeester daar van die aanvallen. Steeds uit die verdediging weet hij te komen. Maar dan is het Hulsof die Antonianus onschadelijk maakt. Naar Kruijff afgeeft. Kruijf naar Arihaan, Haan. door op de rechtervleugel, Naar Dick van Dijk. Dick van Dijk moet nu van de cornervlag een voorzet geven. Maar het is daar Kapsis die beter wegkomt. En onmiddellijk zijn de Grieken weg. Door Eleftherakos En er ligt een gat op het middenveld. Doorgeschoven naar Domasus. Domasus lokt de man naar zich toe. Passeert hem. Blijft met de, voet aan de bal aan de voet doorgaan. ...trekt hem dan weer naar zijn lange middenvoor ...en de veel kleinere linksbuiten... ...en dat is dan... ...Ans ...ziet geen kans... ...om die bal weg te halen... ...heeft bovenin geduurd ...en het is de keeper... ...die nu op die plaats een vrije trap gaat nemen... ...bijna een kwartier gespeeld... ...Ajax in balbezit... ...door de vrije trap van... ...die Stuy ver naar voren... Daar moet Dick van Dijk de lucht in. Doet dat u ook? kop goed door naar rechts. Daar wordt goed gekopt door Kruijf. Maar het is daar de terugkomende Graamos weer die de bal opvangt. Overspeelt. Maar daar zit Dick van Dijk tussen. Dick van Dijk nu met Vasowits bij zich. Fasoviet die zich naar voren plaatst. En met een machtig mooie schijnbeweging maakt hij linksbek die bal vrij. Plaat hem dwars over het veld heen naar de opkomende Kamaras. En Kamaras gaat een aanval opzetten. Aanval voor de Grieken naar Dumasos. Domasos drijft de bal weer terug op zijn eigen helft, zoekt een vrije man en probeert die te vinden op de rechtervleugel. Maar daar staat stuurt weer die rustig de die bal opvangt op de borst. De rust speelt naar keeper Stuy en heel kalmjes in de verdediging brengt Stuy die bal naar voren. En merk dat dames en heren, maar er is toch wat meer rust dacht ik in de in dit ogenblik dan in de eerste helft. En dat komt mede door het sublime spel meteen al van Blankenburg. Want die staat daar met zijn opgestopte mouwen zo rustig te verdedigen. Dat je ook als toeschouwer meteen vertrouwen in krijgt. Meestal als Nederlandse toeschouwer dan. Linksbek Plaka. Rukt op. Dat we eindelijk moeten gaan plaatsen. doet hij ook. Heeft het gedaan naar zoals, Maar die heeft niet de bal goed kunnen afgeven. En het is Gerrie Muren in de bezit. Gerrie Muren naar Piet Keizer. Piet Keizer is een prachtig paasje Hier naar links. Arie Haan zou gevaarlijk kunnen worden. Ik weet niet of er mogelijkheid is. Arie Haan terug naar Piet Keizer. Piet Keizer is weer naar de opgerukte Zuurbier. Zo bouwt Ajax nu rustig aanval op. Jubi zou naar de doelijn kunnen oprukken, doet hij ook. Heeft daar nummer 5 bij zich en die prefereert een corner. En dat was Camaros. Wat is dat nou? Geen corner, zegt hij. Haha, ja. nou, dat is een wonderlijke zaak. Ik wil niet graag iets ten onrecht of ten nadelen van de scheidsrechter zeggen. Maar uh, in dit geval was het zo duidelijk een hoekschop. Er was geen twijfel over mogelijk. Maar de scheidsrechter zegt, geen flauwe girl. Niet dat benauwde. Het is een doelschop geworden. En die doelschop is bovendien al verkeerd genomen. En moet worden overgenomen. En dat doet dan nu Econopulos. 17 minuten gespeeld in de tweede helft. Stand 1-0 in het voordeel van Ajax. Dat toch wel in deze 17 minuten meer heeft moeten verdedigen dan in de eerste helft. Maar voorlopig de zaak toch aardig onder controle heeft. Uitrap terechtgekomen bij de opgerukte camera's. Camerons die ver mee zijn, er naar voren durft te gaan. Maar daarmee toch ook wel risico's schept voor zijn eigen verdediging. Camerons naar de opgelukte Vlaga. Vlaga over de middenlijn. probeert daar zijn linksbinnen elektrisch te bereiken. Dat lukt niet. Maar het is wel de zeer snel opgekomen Grammos. Die de bal te pakken heeft. Om zijn heen draait. Gramos terug naar Eleftherakis. Eleftherakis. Weer naar Gramos. Gramos, wie zal, wat zal Gramos er nu mee gaan doen? Het gaat wel echt traag weer over bij die Grieken. Ze zoeken naar een gat. En zullen ze dat ja ook vinden? In die Ajax-verdediging. Komt die bal voor de doel gedrokken? Antoniades, maar die kan er niet bij komen. Hulveld heeft daar vakkundig in gegrepen. En de Griekse verdediging weet met die verdediging van, van Hulveld geen raad. Zeg geplaatst, opgevangen door Gerry Muren. Gerry Muren kijkt hem terug van Piet Keizer. Gerry Muren staat daar nu. een Beetje slordig, maar kan het toch nog uh, weer terechtkomen. Bij uh, Ariane. Haan. Haan, Gerrie Muren. Gerrie Muren, Blankenburg. U hoort het wel. Het is de passen passerspel op dit ogenblik van Ajax. Ariane, zijn hebben daar twee tegenstanders toe. Geeft ze dan terug aan Piet Keizer. Piet Keizer terug aan Suurbier. En zo maken we dan de Grieken vermoeid. Zo moeten ze vermoeid worden. Suurbier rustig over de middellijn heen. Terug naar Piet Keizer. Dat is het gewezen tiktakspel van Ajax. Piet Keizer om zijn, ja, omzet as heen gedraaid. En om zijn links heen gedraaid. En dat betekent geen vrije slot. Dus hij zegt echt laten we eens doorspelen. En volgens mij was het nog zomaar als hij Piet Keizer te val bracht bal intussen in toch over de zijlijn gegaan eh, tijdens dat hevige fluitconcert van de toetsnawer. Tamaros heeft ingegooid naar Camaros, Camaros terug naar Tamaros. Tamaros heeft daar langs aan je hand kunnen praten, langs de kruis kunnen praten. Eh, naar zijn middenvelder, naar, even kijken naar Capu. Kapschies geraakt aan Vazzovic. Vazzovic is alleen in de verdediging. Vazzovic heeft geplaatst op de ditte tijd. Krijgt de bal terug. Vazzovic gaat alleen naar die verdediging binnen. Ah, oh, die jongens jongenslaven is dat toch mooi. Komt die bal voor het doel? Is er iemand bij? Johan Cruijff. Johan Cruijff legt die bal dood op zijn voet. Maar kan er niet veel mee doen. Vazzovic gaat muur uit. Komt het schot? Ga die muur uit. Prachtige houten oh, keeper Ekonopoulos. Goeie combinatie. Prachtig ingezet door Vazzovic. Die als een echte aanvoerder zijn mannen inspireert. Maar nu toch stel terug moet naar zijn verdediging. wat daar heeft. Eh, even kijken, Antoniades de bal te pakken gekregen en geplaatst naar Ramos, Grammons draait om zijn ouders. toch gaat hij nu heeft Dan meteen Turbi bij zich. Krijgt de bal terug. Gevaarlijk. Wordt daar gevloerd. En de dus schijf zegt dat hij niet kinderachtig is. Ziet ook hier niets in. En Ramos krijgt echt niet de strafstop waarop hij misschien had gehoopt. In dat geval de bal is er het gekomen uit die uittrap van Doemelstuif bij Keizer. Keizer hier naar links, daardoor oprukkende Turbiers. Schuurbier gaat rustig mee naar voren. Zou misschien straks de doel kunnen bereiken met een scherpe rust. Is een 1-2 combinatie met Johan Cruijff. Mislukt, want Johan Cruijff paste niet zuiver genoeg. En daardoor kon doelman Equinopoulos heel gemakkelijk ingrijpen. Dames en heren, we zijn in die tweede helft nieuw gespeeld. 19 minuten, stand 1-0 in het voordeel van Ajax. En Pau heeft balbezit. Balbezit door zijn aanvoerder die fel geattaqueerd wordt, maar er voorbij komt omdat er een verkeerde sliding door Vazzovic gemaakt werd en de vrije trap nu op de verkeerde plaats wordt genomen zodat de aanval van de Grieken wordt onderbroken terecht door Taylor want deze terreinwinst mag natuurlijk niet cadeau gegeven worden en genomen die vrije trap gespeeld naar Elefteracus Elefteracus weer op links naar zijn bek Vlagos Vlagos weer naar Elefteracus die een prachtig opvang maar even te lang wacht zodat daar meteen Arie Haan ruimte kan maken en meteen naar voren speelt dan gaat de bal terug en rustig krijgt daar Stuy de kans om die bal te pakken. Vrijtems, plaatst hem op links naar Kruif. Kruif met weer die tegenstander bij, die hem in de rug in de rugduur. Vrije trap tegen rechtsbeck Tomaros te nemen. Door Kruif zelf, die plaatst hem door naar de opkomende Blankenburg. Blankenburg laat hem te ver van de voet afspringen. Slordig toch. En dan gaat de bal weer over de zijlijn. Ingooi voor de Grieken. In plaats van een aanval is de bal eigenlijk op een lummige, lummige manier kwijtgeraakt. En dan haalt, probeert althans, daar Gramos die bal over het hoofd heen te halen. Maar het is Blankenburg die hem opvangt. Blankenburg plaatst naar Kruijf, Kruijf drijft. Komt in het strafhofgebied, komt de man voorbij, trekt hem achter het doel. En de kant is voorbij. En ik zou toch liever een plaats zien van Kruijf in plaats van steeds weer die pogingen om er zelf alleen langs te komen. Het is wel mooi, maar het haalt toch de kans weg. Hij dwingt zichzelf in een onmogelijke hoek. En zou eigenlijk hebben moeten terugspelen. Daar gebaart scheidsrechter dat de bal niet links, maar rechts van de goal genomen moet worden. Hij was dus al achter. Daar krijgt krijgt de bal terug. En plaatst hem nu in het veld. Naar voren. Daar springt. Muren, daar springt Hulshof en daar springt Antoniades. In eerste instantie blijven de Grieken in balbezit, maar dan is het daar Blankenburg die helemaal bij de eigen cornervlag die bal weet kwijt te maken. En nu goed doorspeelt. Magnifiek gedaan. Naar Piet Keizer. Piet Keizer plaatst dan slordig. En meteen zijn ze weg te Grieken. Fout van Keizer met de balbezit nu. En dan loopt daar Vasovic er prachtig tussen. En dan is er nog een overtreding weer van... De lange Antoniares, maar nu is Keizer erbij, maakt ruimte en plaatst naar Muren. Muren haalt hem er tussenuit, plaatst hem weer terug naar Keizer. Mooi gespeeld nu, dat is goed voetbal. En dan een goede paas op het hoofd van Arihaan, Haan, waar meteen dan Van Dijk oploopt. Dan komt hij bij Kruis terecht, daar moet een schot komen. En naast, oh wat een kans, wat een prachtige kans en wat goed geschoten. Maar juist 10 centimeter aan de voor Ajax verkeerde kant van de paal. Dat had een doelpunt kunnen zijn, want het was laag en hard geschoten. Maar het is geen 2-0 geworden, het blijft maar 2-1. Jammer, het zat erin. En dat kan dan een beslissende goal zijn. Want als die tweede goal komt dan zijn die Grieken. Uitgeput zou ik bijna zeggen, maar nu putten ze steeds weer moeite. Moet uit het feit dat die 0 gehandhaafd. Dat die aanvallen afgeslagen worden, dat het geen 2 worden. En nu is Domaso samen weer. Domazos probeert de bal te plaatsen op het hoofd van Antoniades, dat mislukt. In eerste instantie kopt kop, Hulshoff weg. Maar hij wordt weer opgevangen door Ramos. Ramos weer naar die lange speler toe. Die er achteraan gaat. Maar daar zit opnieuw zit Hulshof bij. Schouder ervoor. En dan afgeplaatst. Goed afgeplaatst. naar het midden heen. Naar Arie Haan, Naar Dick van Dijk. Dick van Dijk door het midden heen nu. Naar de oprukkende Zuurbier. Zuurbier. In het centrum van het veld. Wacht even te lang. En ziet dan hoe die bal weggeschoven wordt. Door Kaptis. Kaptis meteen nu naar... Domasis, is nu naar de vrijgelopen was. Mooie aanval van de Grieken, bal in het gebied. Daar moet een schot uitkomen, maar nee zegt Blankenburg. Geen kant en haalt hem weg, waardoor Piet Keizer de gelegenheid krijgt om de bal over de zijlijn te plaatsen. En dan wordt daar een van de Grieken inburger. Oh nee, het is Migos. Migos. die ging daar het veld in. En maakte voetgebaren dat, dat er iets gebeuren moet. Maar Michels is dus wel nerveus. Dat gebeurt niet zo gauw. En daar stond ook verzorger Muller klaar. Maar Michels wordt weer teruggewezen naar de spelersbank. Helemaal buiten het veld. Intussen zijn de Grieken duidelijk in de aanval. Nu weer door Elastaracos die hem naar Tagos heeft overgeplaatst. Maar daar zit meteen Dick van Dijk verder teruggekomen goed tussen. En nu staan er drie Ajaxi's er tegenover twee... Stel er nu jongens toch. geeft die bal af naar rechts. Daar komt hij rechts af. Daar moet een bal komen. Daar komt een hoge bal van Piet Keizer, Maar Piet loopt zijn trekkenbenen. Heeft blijkbaar toch last van zijn voet. En kon geen zuivere paas geven naar de opgelopen kruis. Meteen zijn de Grieken weer weg. Op rechts nu. Op rechts door Filacouros. Filacouros probeert daar om de Domasus te bereiken, Maar Domasus wordt weer de kaas van het brood. In dit geval de bal van de voet gehaald. Door wie zou het anders zijn dan Blankenboer? Blankenboer speelt een de partij door. En dan zijn de Grieken weer in balbezit door Camaras. Camaras terug naar Domazos. Domazos terug weer verder naar Villacouris. Daar komt de bal. Keeper eruit. Mooi gevangenstui. Gisteren had gedaan. Dat is een herstel van het misgrijpen van de eerste helft. En zo is met een aanvallende ploeg. Zijn we nu. Hoe lang is het, Theo? 25 minuten bijna gespeeld. En zien we duidelijk dat Ajax nu in de aanval gaat door Vassovic. En Vasovic heeft heel slotte geplaatst. De Grieken kunnen opleidingen houden. Het is uh, Gramos. Gramos wordt meteen naar de Vazovic van de bal gezet. Hij zegt de fluit niet. Want Gramos blijft in de bezit van de bal in van plaats naar Domasos. Domasos. Zuidongzaas heeft meteen Blankenburg bij zich plaatst Natuurlijk weer op het hoofd van Autoriades. Autoriades kan er weinig mee doen. En er wordt ver teruggeplaatst door de AS-verdediging. Die nu al onder hevige druk gaat staan. En weer is het Doma aan de bal op de veldheer. Weer in die vrede geprikt. En weer gaat het gevaarlijk te worden. En weer is het naar zelf die opruiming houdt. Maar weer heeft hij slecht geplaatst opgevangen door Capsi. Capsi de daar. Uh, nee, niet het stadsgebied. Hij geeft over aan Doma Zos. in die voorhoede gepand. Prachtig zuideruit. eruit. Zo moet het als een generaal. Leidt hij nu die verdediging? En dat geeft dan wel vertrouwen. Waarin eh, ook onze Fatjiviet kan geloven. Fatjiviet slaat ze terug naar Stuy. Leek even gevaarlijk te worden, omdat hij daar zijn midden voorbij had. Antoniades. Maar Antoniades kon toch echt niet bij die bal komen. Stuy stuitte te geven. ziet nu ver uit. Dan zou hij Johan Kruijff moeten bereiken. Johan Kruijff die die kapjes weer aan zijn lijf heeft gekleefd. Johan Kruijff toch in de de bal. Hij hey, wordt daar weer neergelegd, zeg. Alsof het een zak aardappel is. Ja, maar zo gaat het misschien niet. En nu heeft het Gijsrecht toch weer gefloten en dat betekent de vrije schop op de rand van het strafstopgebied wordt daar genomen door, even kijken, Gerrie Muren. Gerrie Muren neemt een aanloop, 4 de in die verdediging van de Grieken die gemakkelijk kunnen terugplaatsen die bal tot het laag is ingezet. Maar Fiekeijzer weer aan het leer, Fiekeijzer die toch echt wel een beetje trekken op het ogenblik, teruggeplaats in Zuurbier, Zuurbier naar Johan Kruijf en naar Gerrie Muren. Johan Cruijff kan er niet bij komen, wordt prachtig opgelost daar door de Griekse verdediging. En uh, je kunt toch vaststellen dat je toch echt alle aardig voetbal op dit ogenblik. Zonder meer. En het is Elektraki die ik in de tweede al veel minder aan de bal heb gezien tot nog toe dan in de eerste. Elektraki die nu plaatst naar de linkback Slaga. Mooie opening op links. Slaga kan dus nu ongehinderd oprukken. Krijgt daar nu langzaam, maar zeker krijgt hij dikke bij zich. Maar plaatst toch terug naar Elektraki. Elektraki dan weer naar Slaga. En zo bouwt de Grieken door. En dat was een zeer zwakke paas. En die werd uh, opgevangen door Sajovies. Vaartje Wies presenteert dan maar een bal in de vrije ruimte en die werd opgevangen daar door Econopulos Econopulos naar Slaga Slaga strakke paas naar het centrum van zijn voorhoede waar Antoniadis de bal opvangt maar niet onder controle kan krijgen weggeschoten daar door Neeskens opgevangen door van Dijk naar Blankenburg Blankenburg in het centrum van het veld naar Dick van Dijk. Dick van Dijk kan hier plaatsen naar Piet Keijzer. Piet met zo'n slottig zo'n een naar Johan Kruis. Johan Kruijs had het leren bezit, maar werd toch weer door die kapsies gevloerd. En dat betekent dat de Grieken kunnen oprukken over de middellijn. En wie staat daar? Gramos. Gramos met 1-2 a bij zich, maar hij laat de bal gewoon langs zich heen geleiden. Tuij kan ingrijpen van Tuij naar Muren. Muren, soms in een ver teruggetrokken positie, gaat plaats in de breedte naar de Fasjevic zou daar misschien Arie Haan, nee dat is Neeskens kunnen bereiken. Neeskens op volle snelheid, maar hij kan er niet mee doen, want gaat vast terug in de handen van doelman Econopoulos. Econopoulos naar Camaros. Camaros drijft langzaam met de bal op. Grieken zouden het zo langzaam en zeker uitgebust moeten raken, want ze hebben enorm veel energie gegeven in het begin van die tweede helft. En we zijn intussen al dik 25 minuten gespeeld. Grammos, Grammos over de middenlijn. Plaats naar even kijken naar Sourties. Maar die kan er weinig mee doen. toch blijft niet de Grieke bal bezit houden. Daar weer die midden voor En Hulshof duwt even tegen de voor aan aan Antoniades. En de bal is over de doellijn gegaan. Het is gewoon een doelschop. Ja, er is weinig aan te veranderen. Al mopperen de Frieten hier onder mij nog zo erg. Het is gewoon een doelschop voor Stuin. Het was handig gekeken daar van Hulshof. De bal zeilde over Antoniades heen. En Hulshof liet er weer heel rustig over de doellijn rollen. Dan nou was het dan maar een paar centimeter. Heel kalm, heel bedaard. Neemt Tuin nu zijn aanloop. Hij wordt daar door uh, schijfrechter Taylor gedwongen om het wat sneller te doen. Er komt eindelijk die uittrap. Opgevangen door Johan Kruijs. Goed ook opgekopt naar Titijn. Want Titijn kan heel weinig meer doen. Hij voelt zeer duidelijk nu de pijn aan zijn voet. En de bal wordt ingevoerd door de restweg door Tomares. Tomares naar. We hebben nog heel weinig gezien, Surpies. is over de middellijn. is een centrale verdediger naar Eleftherakis. Eleftherakis heeft daar meteen Ari Haan bij zich. Heeft goed kunnen plaatsen naar, eh, naar Vlagga, Vlaga weer naar Eleftherakis. Eleftherakis is een prachtige dribbelaar. goede technicus. Die vooral in de eerste helft voortdurend heeft samengespeeld met eh, Domaas. En hier eindigt een Griekse aanval op niks. De bal vliegt over de doellijn. En weer is er een minuut verstreken. En nu zijn er precies gespeeld. 30 minuten. En dat is hetzelfde als een half uur. De stand is 1-0 in het voordeel van Ajax. Nog een kwartier stand houden en dan gaat de Europa Cup naar Amsterdam. Wat een uh, vooruitzicht. Nog 15 minuten, maar je begint je af te vragen of Ajax dit wel kan houden. Want weer gaan daar de Grieken. Weer is daar die snelle buitenspeler Filakouris erachteraan gegaan. En weer heeft daar Hulshof de bal over de zijlijn moeten plaatsen. Ingooi. En. Dan moet er opnieuw worden ingegooid, want de bal werd op de verkeerde plaats genomen. Filacouris gooit in. Gooit in naar Domazos. Domazos is er meteen achteraan. Gaat ongelooflijk wat een baltechnicus Technicus is er toch. En daar komt er een kans voor Gramos. Maar dat heeft weer gezien. Bal over de zijlijn. Maar Ajax moet verdedigen. Moet duidelijk af en toe aan de noodrem trekken zelf. Want daar is helemaal op de linkervleugel is Gramos weergekomen. Gramos die daar prachtig eromheen probeert te draaien. Maar dat heeft Dick van Dijk gezien. En plaatst de bal opnieuw over de zijlijn. Maar nog altijd balbezit voor de Grieken. En helemaal achter in de strafhofstaat staat daar met de handen op de heup die lange Antoniades te wachten. Maar hij zal nog even moeten wachten, want hij krijgt hem niet. Want daar is Piet Keizer naar voren gegaan. Loopt echter vast. En dan wordt er meteen een goede bal geplaatst door muren. Oprecht naar Piet Keizer weer. Piet Keizer dwars over het veld in Avassovic die meegaat. Pazewiet die daar de sleugelamme keizer, want dat is hij toch wel, moet assisteren. Pazewiet houdt de bal aan de voet, plaats hem op links, daar loopt Gerrie Muren helemaal vrij. Nu voorzetten, komt die voorzet voor de goal langs en weggewerkt, weggewerkt door de Grieken. Weer door Eleftherakos die teruggegaan was en die nu naar rechts plaatst, waar nu op hun beurt de Grieken het spel vertragen. En waar dan Eleftherakos de bal heeft weggewerkt, maar onmiddellijk geretooneerd ziet. Want Vaasenwiet samenwerkend met Muren is in het bezit van de bal gekomen. Plaatst u dwars over het veld heen naar de opkomende Neeskant. Neeskant krijgt aan de overzijde van de... deze erdebune, krijgt hij de bal te pakken en speelt hem af naar Dick van Dijk. Dick van Dijk slort de hoge bal op links. En daar kan niemand meer bij. Nog Kruif, nog Muren kan die bal halen. En hij is uit. Dick van Dijk heeft de verdienste gehad dat hij een, met een mooie kopbal die 1-0 gemaakt heeft. Maar in de combinatie valt hij toch te vaak doorslordig plaatsen. Grieken komen weer. Doen het uiterst rustig. De rustig, want de bal gaat over de zijlijn. Zo snel komt daar Kamaris niet starten. En Muren gooit in. Naar Blankenburg. Blankenburg terug op Muren, op de Vleugel. En dan moet er een hoge bal in het straf komen. Die komt dan ook. Wordt opgevangen door Piet Keizer. De om de Keizer, Die van de bal afgelopen wordt. Maar... Raakt zelf de bal het laatste aan terwijl er getrapt wordt door een Griek. En het is een ingooi volgens de grensrechter voor de Grieken. Op links door Beck Vlagos. Gooit min naar zijn centraal verdediger. Soepi. Soepi die ruimte maakt. En dan afgeeft naar zijn aanvoerder. Maar die wordt onderuit gehaald door Blankenburg. Die wel het, het excuus van Blankenburg accepteert. Maar Blankenburg gaat er hard tegenaan. Zoals Muren er ook hard tegenaan gaat. En de bal weggeleidt. Maar weer zijn de Grieken in balbezit. Nu voortreffelijk combinerend daar. Elisabeth is dus erbij. Samen met Dumasos. Dumasos in de cirkel. Mannetje naar zich toe lokkend. En dan weer afspelend. Op de steeds meer op de voorgrond komende. Ook in deze tweede helft. Eleftherakos, linksback, Linkspec. Lagos erbij. We zijn er bijna, wordt daar gezongen. Dat heb ik in de vierdaagse ook wel eens gehoord. We zijn er bijna maar nog niet helemaal. En dat is het ook. En als ze gelijk maakt, dan zijn we... Ik mag niet zeggen, helemaal niet. Maar de vaart is eruit bij Ajax. En het zijn de Grieken die de toon aangeven. Zonder overigens tot doelpunten te komen. En nou, we hopen, lukt ze dat ook niet. Daar is opnieuw Domasos bezig om ruimte te maken. Opnieuw nu een hoge bal daar in het centrum. Die wordt opgevangen. keeper uit zijn goal. Laat de bal gaan. En het is daar weer Antonianos Die op de voeten van... Hulshof ging staan. Hulshof die het vanavond wel vreselijk naar heeft. Niet tegen de scheidszetter roept van zo'n gebaar maakt van kijk dan toch man. Maar daar is de die de bal is opgebracht naar Muren. Muren op links naar Blankenmoeder. Ajax gaat weer in de aanval. De vaart is eruit. Het duurt even te lang. En dan komt er een paard voor Kruijf. Kruijf steeds met twee man bij zich. En dan kop rechtsbeek Tomaros. Kopt de bal over de eigen doellijn. En het is een hoekschop die genomen wordt door Kruijf. Ik zou zo graag zien dat Hulshof zich een keer naar voren waagt, maar die durft die Anton niet te leggen. Daar komt die hoekschop, scherp voor de goal, ingedraaid en van de vuisten van de keeper weggesprongen. Weer over de doellijn. opnieuw een hoekschop door Kruijff. Keijzer gaat hem helpen, dat komt een korte bal. En die gaat langs die lijn, weggedraaid, Weggestomd door de keeper en keihard was dat daar. Als ik het goed zie, Arie Haan, die tegen de tegenstander opliep en dat was dan de keeper, vrije trap. Gespeeld nu, 35 minuten, nog maar 10 minuten en dan zou Ajax het bij deze stand kunnen halen. Nog 10 minuten, Theo Komen. Maar wat houdt Ajax ons in spanning, dames en heren, want het had 2-3-0 kunnen zijn. Ik zou het willen herhalen, ik zou het willen uitsnemen, maar het is 1-0 en nog altijd zit die kans erin dat die Grieken gelijk komen. Maar het is wel op het moment, dacht ik, om te, uh, te concluderen dat Vasilis daar in de verdediging een sublieme partij speelt. Ook nu de bal weer schitterend afgeeft naar zijn rechtsback naar Neeskens. Neeskens, die daar ook een schitterende rol heeft getolkt in die verdediging. Maar nu toch niet in die partij kon bereiken. De bal gaat over de zijlijn. Vasilis, die ook voortdurend drukt. De verdediging en de hele middellinie van de Grieken samen drukt om lucht te scheppen voor zijn eigen defensie. En dat op een zeer geraffineerde manier doet. Ook nu is Vasilis over de middenlijn gekomen. Prachtige zijbeweging, Gaat plaatsen naar rechts. Laat terug. Hij ah, ziet de speler elkaar nu de bal toe. Blankenburg. Blankenburg-Neeskens. Neeskens naar zijn Dijk. Krijgt de bal terug. Neeskens nu naar de voorroede. Opgevangen daar. door Weer door Neeskens. Neeskens naar binnen drijven. Moet u toch kunnen plaatsen. Heeft geplaatst naar Piet Keijsje, Piet Keijsje naar Muren. Maar Muren is altijd op de bal kwijtgeraakt. En dat betekent dat de Grieken weg zijn. Heel gevaarlijk weg. Maar niet gevaarlijk genoeg om door te breken. De bal gaat hier over de zijlijn na nou, een forse ingreep van Hulshof. 10 meter over de middenlijn ingooid door Gramos. Gramos heeft daar bereikt. Camaros, de verdediger. Gramos en naar... Oh, een gevaarlijk! Ai, ai, en over het doel. Nou, nou, nou, nou. Hulsof was er al bij en Muren was erbij. Maar het was een prachtige beweging. Eerst van Camaros, en Camaros naar Domasos. En Domasos die uh, gaf een paasje naar de oprukkende uh, Gramos. En die schoot over het doel. Maar het was een zeer gevaarlijke actie. Eigenlijk een van de zeer uitermate gevaarlijke acties van de griep in de tweede helft want hoewel ze voortdurend sterker zijn geweest grote kansen zijn er toch niet uit voortgevloeid tijdens het offensief bal aan de overkant over de zijlijn na die uittrap van Doelman Stuy Ajax neemt er nu het gemak van om die bal in te gooien Arie Haan blankenburg vrij, krijgt die bal tot de grotte Blankenburg met die te mouwen wat een atleet is dat al zegt, terug naar Arie Haan Dick van Dijk Bal hoog voorgetrokken, jongen Cruijff is erbij, maar doelman Equinopoulos heeft dat allemaal alweer gezien. Vangt er wel op, trapt hem uit, maar komt er in het niemandsland terecht, tenminste wat de Grieken betreft. Hoewel de Alturiade stond nog bij de lerenkant van het Arie de bal van zijn hoofd niet stuiteren En dan komt er een verre, verre trap van Hulshoff. Weliswaar een opruimende trap en een verruimende trap. Maar Equinopoulos kon die bal opvangen en uitwerpen naar Vlaga. Vlaga naar Kamaros. Kameros naar Elastracis. Elastracis, daar met Johan Cruijff. Johan Cruijff rijdt in. Johan Cruijff heeft dat 2-verenigheid, gaat er hem heen waarschijnlijk. Dat komt even een van z'n twaalfs, maar hij kan er niet ver genoeg oprukken. Waar blijft de rest van de Ajax nou jongens wij? Maar de bal gaat over de doelijn en je zag Johan Cruijff kijken. Waar blijft de rest toch? Ze durven er niet meer mee op te rukken. Maar Johan Cruijff had daar misschien die bal voor de doelijn kunnen houden en dan kunnen voortrekken. En dan zou het levensgevaarlijk voor de Grieken hebben geworden. Uh, nou ja, dan zou het levensgevaarlijk zijn geweest voor de Grieken. Maar inmiddels is het allemaal klaar daar. Doelman Ekenopoulos heeft uitgetrapt. naast zijn rechtbank naar Tomaros. Tomaros heeft de Johan Cruijff bij zich. We zijn nog een goede 7 minuten te spelen, dames en heren. Stalman had het 1-0 voor Ajax. Tomaros rukt op door het midden. Heeft daar Piet Keijzer bij zich. Piet Keijzer die uh, met pijn vertrokken gezicht over het veld loopt. geplaatst. en Tomaros opgevangen daardoor. Dick van Dijk. Oh, Dick van Dijk speelt op het ogenblik een verdedigende rol. Kan plaatsen naar Johannesius. Worden geplaatst. Waardoor er een mogelijkheid ontstaat. Even kijken, voor de Grieken voor Filakouris, Filakouris Gramos. Gramos, niet geweldig, het raakt de bal kwijt. Lijkt hem al kwijt te raken, maar nog altijd blijft de Grieken toch een bezit van de bal. En het is weer Domazos, Domazos, maar dan met een geweldige trap. Brengt daar van opluchting, bal opgevangen door Elastracis. Vlaga, door het midden, naar voren, alles daarna ijs is terug. En weer weggeruimd, natuurlijk goed opgeruimd ook, maar toch toch worden geplaatst en opgevangen daar door Domasos. Komen de Grieken, vrije van de Schot, goed opgevangen door de Ajax Defensie, weggeruimd en niet goed weggeruimd door Blankenburg. Oh, oh wat is dat, een gekrioel daar en het is een geknaf van tanden daar in die verdediging van Ajax. En daar wordt nog even een vrije schop opgenomen voor de Grieken, ik heb niet precies gezien wat er gebeurde. Maar ik dacht dat één van de Ajax-students been, het been te hoog ophief Waardoor op 20 meter van het oogstuin nog een vrije schop moet worden genomen. Heel Ajax, één van de muur. Keizer terug, Van Dijk terug, Johan Cruijff terug. Wat een spannend moment. En dat allemaal, 6 minuten voor het einde. Komt het goed? Gevaarlijk, weggekopt toch. En goed weggewerkt nu door de Keijzer, de Keizer naar Johan Neeskund. En dat betekent opruiming, dat betekent opluchting, dat betekent herademing. Nog vijf minuten te spelen, stand 1-0 in het voordeel van Ajax. Passovic heeft de bal van Tüberstijg gekregen doorgeplaatst naar rechts. Daarvan keizer hem op en geeft hem af naar Johan Kruijf. Johan Kruijf blijft met de bal aan de voet gaan en geeft hem dan weer voor de voeten van Keizer. Keizer Blankenburg. En die plaatst hem terug. En het is nog steeds bevriezen wat hij doet. Het is toch nog gevaarlijk met slechts een 1-0 voorsprong naar Surbier. Surbier Passovic. Passovic naar Hulshof. Hulshof op rechts. Nu naar neeskant. Deze kans, ook al helemaal geen haast. Wacht tot hij aangevallen wordt, maar dat komt niet. Geen fouten maken erachter, jongens, want dan is het gebeurd. Oh, wat werkt die Thomas? Dat is daar geweldig. En daar geven de Engelsen typisch aan dat ze dit spel niet wachten. Accepteren ze de slow hand. Een langzaam gestandeerd handgeklap. Ze willen aanvallen zien, maar Dick van Dijk op de vleugel heeft. Wacht tot hij geattaqueerd wordt in plaats van Sandoor. Daar komt een kans. Kijk, wat schiet. En dan gaat hij de goal! Met een uiterste beweging mag Keizer dat 2-0. En Ajax heeft de cup. Nu kan het niet meer anders. En het was Piet Keizer die met een wanhopige beweging dat been opviel, Vallende tegen de keeper aanknalde. En over het lichaam van de keeper heen ging die bal in de doel. Wanhopig keek. Economopoulos die toch een voortreffelijke partij gespeeld heeft. Kijk hem aan. En dat is dan Arie Haan. Daar... Arie Haan was het die daar vallende die goal gaf. Arie Haan die voor 2-0 heeft gezorgd. Wonderknappen lijken zo boeven weten een beetje op elkaar. Maar Arie Haan heeft voor 2-0 gezorgd. En het is 2-0 voor Ajax. Nu kan er niets meer gebeuren. En daar is het weer Arie Haan die de zaak de vries afgeeft naar Keizer. Keizer nu met een goed beweging weer terug naar Muren, muren Haan en weer naar voren. En dan Baseliet. Baseliet helemaal naar buiten drijvend tegen Zander naar zich toe lopen, en laat die bal lopen voor Kees voor Kruijf. Kruijf van Dijk weer naar Kruijf, Kruijf op de rechterveugel hakt hem terug. Mooie beweging voor Van Dijk en die vertraagt het spel opnieuw en plaatst hem af naar Arie Haan. Ariaan, de schutter van het tweede doelpunt. En de zilvervloot is nu binnen. En straks heeft Ajax in ieder geval de Europa Cup. Met de kant op de wereldcup. Bal over de zijlijn. Het is daar Capti, de lange verdediger, die het probeert. En daar zien we al wat rood-wit is. Laat al. Ajax heeft al de wereldcup, maar het is voorlopig de Europa Cup. Maar ook dat kleinoot is bijzonder kostbaar. En fel gewend. Nog steeds felvertraging daar op het middenveld. Keizer er weer tussen. Muren. En dan een slordige beweging. Van Zuurvier. Bal over de zijlijn. En dan... Panathinaikov. Pago nog een keer weg door Elesterakos. Elesterakos, Damatos. Damaso. blijven volhouden, de Grieken. Ze willen het niet cadeau geven. Ze willen zelfs een eer nog proberen te redden. En dan komt er een verre bal van Gramos. Kieper er weer uit. Prachtig opgevangen thuis. Voor de trappende beweging van Antoniades. Die daar ook nog hens zag gemaakt door Filakouris. En het is een vrije trap. Genomen, teruggespeeld op de keeper. En gespeeld naar Muren Muren, ver naar voren daar loopt nog een keer Arie Haan tegen tegenstander op, keihard was wel een overtreding, maar er wordt niet gesloten, want de Grieken hebben balbezit door Camaras Camaras nu door het midden heen plaats over naar Eliskerakos Eliskerakos weer door het midden naar Camaras nog maar twee Grieken op de eigen helft en de rest valt aan daar grijpt Arie Haan mis, daar komt nog een stuitbal een stuit ontschot. Van Elis Rakos. Daar gebruikt de scheidsrechter de laatste minuut als ik het goed begrijp naar de grensrechter. En Ajax gaat nog een keer naar voren. Gaat nog een keer op de rechtervleugel door Kruif. Kruif in felle sprint met die bek naast zich. Met nog steeds de sprint om de... Villacouris met zich mee en die glijdt de bal over de zijlijn. Ingooi. Ajax probeert het nog één keer naar voren te komen. Want daar is Dick van Dijk uit de verdediging gekomen. Maar... Daar sluit de scheidsrechter. Het is het einde. En Ajax heeft de Europa Cup. Dankzij een 2-0 overwinning. Met doelpunten in de eerste helft van Dick Van Dijk. En de tweede van Arie Haan. Kort voor het einde in de tweede helft. En dan zien we het gebruikelijk toneel van op het veld van Wembley: toestormende supporters met rood en wit om hun helden te huldigen. Ajax heeft de Europa Cup gewonnen. 2-0 van Valentinaikov. En daar gaan de spelers op de schouders. Daar wordt een Piet Keijzer in triomf van het veld gedragen. Maar ze krijgen niet al te veel gelegenheid om te dragen. Want steeds meer komt er op dat veld. En dan zien we daar de spelers op de schouders van het veld gaan. Het woord aan Theo Kovic. En dames en heren. Het feest wordt gevierd vanavond. Het feest in Londen, het feest in Amsterdam en waarschijnlijk het feest in heel Nederland. Om de Europa Cup die Ajax hier vanavond heeft veroverd op het Griekse Palatinaikos. Dat, en dat willen we graag even beklemtonen, hier het moedig partij heeft gegeven voor de 100.000 toeschouwers in Membry. Maar dat is ondergegaan tegen het technisch betere Ajax. Dat nogthans in verdediging fouten maakte, maar soms toch. ...te sterk was en te snel was in die voorhoede om het nederlaag hier te leiden tegen een dat ze de finale had bereikt. En het is nu al hier in Wembley terwijl het misiekorps de groene grasmat opdraagt en het gehuil en het gefluit en het gedaver dat rinkelt om ons heen. Dat is een krankzinnig en een verdoven lawaai, maar dat lawaai kan ons heela, helemaal niet vertelen. Dat dat dat is voor ons muziek, het is vogelmuziek, het is engelenmuziek. Het is muziek voor de Amsterdammers. Die hier met 30.000 in getal. Natuurlijk ook in gezelschap van andere Nederlanders naar Londen zijn gereisd. Om dit feest te vieren. Ajax dat twee jaar geleden met een 4-1-nederlaag voor het veld werd gespeeld. door AC Milaan. En dat nu de Europa Cup heeft veroverd. En samen met Feyenoord laten we wel zijn. Samen met landskampioen Feyenoord Het volgend jaar weer aan het toernooi van Europa Cup 1 mag meedoen. Dezelfde beelden hebben we dit seizoen al gekend. Toen Feyenoord de wereldcup veroverde en in de eerste ronde werd gevloerd. Maar Feyenoord is van de tijd de woord gekomen. Ajax is doorgegaan, heeft de rol van Rotterdam overgenomen. En dan zie ik weer Johan Cruijff. En ik zie Dick van Dijk en ik zie dit Zuurbier. En ik zie Baseliet. in de slaap dames en heren. Die afscheid heeft genomen van de voetbalsport. Deze 31-jarige jongeman uit Dalgado die terugkeert naar zijn land. En daar weer meester in de rechter wordt. Deze Zuidklaaf heeft eindelijk bereikt wat hij voor ogen had. Hij heeft de Europacup gewonnen. Drie keer heeft hij in de finale gezeten. Twee keer is het mislukt. Dus nu is het wel gelukt en dankzij zijn inspirerende aanwezigheid. Dankzij zijn drukkende houding en de voortdurende inspiraties en het zoeken van openingen bij Panathinaikos. Dankzij ons fascistisch en dankzij natuurlijk heel Ajax is Nederland weer een Europacup reiker. De Europacup die van Rotterdam naar Amsterdam verhuist. En het gejuich klinkt op, het gejuich dat geen einde zal nemen, het gejuich dat zal doorklinken tot diep in de nacht, tot morgenochtend nog tot zes uur, wat zeg ik, tot morgen diep in de dag en dan gaan we door. We gaan door om de Europa Cup te vieren. En dan hebben we hier een bijzonder prettige gebaar gezien, want de Ajax spelers hebben de aanwezige pro geluk gewenst en dan staan ze voor... De voorzitter van de UEFA. Ik meen tenminste wel dat hij daar staat. dat zijn ze bezig om de beker in ontvangst te nemen. hij is daar. keer is daar. En daar gaat de boek omhoog. In handen van Vazowicz. Trots komt hij hem aan. Het juichende publiek. Alles wat Ajax is. Rood-wit. Kijkt Trots omhoog. Vanaf het middenveld. Daar stormen we nog steeds meer het veld op. Vazowicz heeft de beker in ontvangst Wordt daar gelukt gewend ook door oud-voorzitter van de KVB, Schreuder. Een trotse Jaap van Praag is daarbij. Met ook een trotse keeper Stuy Die zich in de tweede helft volledig revangeerde. Die geweldig speelde. En gezorgd heeft dat de nul gehandhaafd werd. En dan wordt de beker overgenomen van Vazewiet door Stui. En dan, terwijl daar de spelers door elkaar heen... groen en roodwit langs de ere komen... ...om daar gelukwensen in ontvangst te nemen voor het vertoonde spel. Gaat de beker langzaam maar zeker... In handen van keeper Stuy naar beneden. En zal Ajax natuurlijk de triomftocht gaan maken. De triomftocht van de Europa-beker die rondgedragen wordt. De spelers volgen. Daar is Vazovic voorop. Daar volgt Neeskamp. En dan komen er een aantal spelers van Panathinaikos. Daar volgt Arie Haan, de schutter van het tweede doelpunt. Allemaal worden ze daar braaf op de schouders en op het hoofd geklopt. En dan is de beker al beneden en zal mag ook Michels een hoog optillen. Rinus Michels die niet mee omhoog gegaan is, maar niet op op de schouders gedeeld wordt en die als coach van dit winnende Ajax toch wel trots mag zijn dat zijn ploeg opnieuw een Nederlandse ploeg is die de Europa-beker heeft gewonnen. Twee jaar achtereen een Nederlands succes. Wie had dat een jaar of vier, vijf geleden durven dromen? En dan zijn de Ajax-spelers langzaam maar zeker allemaal beneden. Sommigen hebben al groene broeken. En daar gaat de Boekhaal. Rond het veld. En de horde draagt mee. Maar de mannen kennen hier niet de weg. Ze worden weer teruggestuurd. Want Hazewiets wil zo graag in triomf die beker doordragen. Loopt dan over het veld. Met een horde om zich heen. Hij waagt zich in dat lawaai. In dat tumult. Wordt opzij gedrongen. En iedereen wil daar.